NPO Radio 1. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries is vanavond neergeschoten in Amsterdam. Dat meldt het parool. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Vries werd rond half acht in de Lange Leidse Dwarsstraat onder vuur genomen. Hij had kort daarvoor de studio op het Plein verlaten... van waaruit RTO Boulevard wordt opgenomen. De vermoedelijke schutter is gevlucht. Bronnen in advocatenkringen zeggen tegen de NOS dat er vijf schoten zijn gelost. Die bronnen melden ook dat de Vries in het hoofd is getroffen. De politie is in de omgeving op zoek naar een man met een tenger een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. Mensen wordt gevraagd om hem niet zelf te benaderen... en alarmnummer 112 te bellen als ze hem zien. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Dricht en Hans van der Steeg. Goedenavond. Het zou de avond worden van de wedstrijd Italië-Spanje. De halve finale op het Europees kampioenschap. Ja, zo'n avond wordt het niet meer. Na het bericht over de aanslag op Peter de Vries. U hoort het net in het nieuws. En we houden u uiteraard op de hoogte van de gebeurtenissen en de reactie. Um, ja. Goed, als er uh, mensen zijn die we kunnen spreken... rondom uh, die aanslag op Petre de Vries in Amsterdam... die daar zou zijn neergeschoten... dan uh, gaan we dat uiteraard laten horen aan u. Er wordt uh, druk aangewerkt. We gaan eerst uh, naar Michiel Elijzen. Uh, in de Tour de France was het uh, gisteren een rustdag... en vandaag gingen de renners dan op pad. Etappe nummer 10 was vrijwel helemaal vlak... en dus mochten de sprinters weer uit hun hok vandaag. Bos son... van der Zanden en Hugo Ol... dat zijn de mannen die ontsnapt zijn uit het peloton. Maar ja, 160 kilometer gaan Ze zeker redden daarachter in het peloton. Ja, ik denk dat er nog wel een paar eventjes op gang moeten komen hoor. Zo'n dag na een rustdag, dat is voor heel veel renners toch vaak uh, een zware dag. Het wordt een dag kasteeltjes kijken, vrees Kevin is heeft het in principe voor het grijpen, want als je toch nagaat welke sprinters er nu allemaal uit die vloer zijn verdwenen, om die donk Ze zijn lekker aan het fietsen met z'n allen. Peters, ei, ei, ei, ei, En dan rij je de hele dag vooraan en dan liggen er nu toch gewoon drie geel zwarte fietsen op het wegdek. Het is ongelooflijk. Je babbelt wat, je bent wat inattent en je bent vertrokken. Het tussensprintje voor de punten voor de groene trui. Uh, geen Cavendish Nee, pidders. geen Cavendish. Het is vaak op Brilly bij de tussensprints. De twee koplopers die we natuurlijk nog wel hebben. Uh, nee, er zijn geen verschillen meer. Het nah, tempo is echt de lucht in hoor. De fase is aangebroken waarin het peloton zo sterk is als het zwakste schakel. Mm, dan zijn wij ook meteen weer wakker geschud Ja, er gaat iets gebeuren. En daar heb je zo al een breukje. Zo, zo. 80 kilometer per uur werd er gereden door Julian Alavili. Ze willen het echt. Het moet kapot, dat veleton. Mark Cavendish. Wordt hij in een zetel na zijn derde overwinning in deze Tour gebracht? Ja, daar is hij weer. Mark Cavendish. Niet te verslaan. Hè? Prachtig uitgevoerd door de mannen. Dit is echt een boekje. Ja, en u luistert naar... Uh... NPO 1 nieuws- en actualiteitenzender. En aangeschoven is uh, Jeroen van Kam. Met uh, mogelijk weer meer nieuws over uh, de neergeschoten Peter de Vries. Op dit moment weten we nog niet veel meer dan wat ik, ik uh, zojuist, uh, zojuist heb gemeld. Dat misdaadsverslag heeft Peter de Vries vanavond is neergeschoten in Amsterdam. Uh, ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond half, half acht gebeurde dat in de Lange Leidse Dwarstraat in Amsterdam. En dat is om de hoek van de studio uh, op het Leidseplein waar RTL Boulevard werd opgenomen. En daar was hij te gast. En de schutter is voor het vluchtig. Daar wordt nog naar gezocht. En bronnen en advocatenkringen hebben tegen de NOS inmiddels bevestigd dat er vijf keer geschoten is. En uh, dat hij in zijn hoofd is geschoten. En dat is ook te zien op beelden die inmiddels circuleren op Twitter... waarop te zien is dat hij op straat ligt en inderdaad in zijn hoofd is geschoten. En onze verslaggever Matthijs van der Wiel is daar naartoe onderweg. En zodra hij daar is, dan spreken we met hem. En dan hebben we ook te horen gekregen dat de politie op zoek is... Naar een, uh, in de omgeving naar een lichtgetinte man met een tenge postuur. Ja, en een donkergroene jas met camouflagevlek en een zwarte pet. En de politie vraagt mensen om niet zelf in te grijpen... als ze die man zien, maar met één en twee te bellen. Dus niet uh, zelf actie te ondernemen. Oké. Okay. We houden u op de hoogte. Zeker. Ik wil toch even naar Fons Groenendijk. Je bent hier aan tafel aangeschoven om de wedstrijd Spanje tegen Italië te bekijken. De halve finale op het Europees kampioenschap. Um, maar je, terwijl jij binnenkwam vanavond, drong dat nieuws hier door over Peter Erdevisi zou zijn neergeschoten in, in, in Amsterdam. Jij, jij kent Peter de Vries ook, vertelde je. Ja, zeker. En, oh. uh, dat, uh, dat, uh, dat raakt me echt, moet ik zeggen. Dat, uh, zoals dat bij iedereen, denk ik, binnenkomt zoiets. Um, ik kwam natuurlijk vaak bij, uh, bij Ajax ook, waar ik ook uh, jarenlang natuurlijk uh, gewerkt heb, gespeeld heb. Ja. Toen was hij, was hij altijd fan, uh, nog steeds. En, uh, ja, ik ben hem ook wel eens tegengekomen in het buitenland. Um, we hebben ook wel eens uh, ja, tijdens vakanties uh, wel eens wat gedronken, ook uh, met elkaar. En, uh, dus ik heb hem inderdaad door de jaren heen leren kennen. En, ja, op het moment dat je zoiets hoort, dat, uh, daar ben je dan echt, uh, echt wel heel stil van. Ja. Ik kan me voorstellen hoe, hoe dat dan uh, aankomt. Um, dat is natuurlijk iets wat, wat je, waar, je, waar je niet aan wilt denken, dit soort, dit soort gebeurtenissen. Um, uh, als jij aan hem dacht of, of, of zijn naam, bracht je dat in verband met, met zo'n gebeurtenis als... Ja, wat er nu gebeurd zou je, zijn, he? onbevestigd. Je weet, het criminele circuit wordt steeds harder. Dat, dat, dat, dat wist hij ook. En uh, dat zei hij ook. Uh, dat, uh, dat hij daar wel van doordrongen werd. Werden, uh, zijn, zijn collega's Jon van de Heuvel, werd natuurlijk ook vaak genoeg uh, beveiligd. Ja. Dus ja, het wordt steeds harder. En uh, het werk wat hij deed en doet, ja, dat, is natuurlijk, uh, ja, dat, dat ligt altijd onder het vergrootglas. Nogmaals, ja. nog steeds uh, onbevestigd uh, ja. is het natuurlijk, maar um, uh, nou ja, alle signalen wij. Zodra we eraan reacties hebben, want u begrijpt, onze verslaggevers zijn ook uh, onderweg. En uh, we proberen natuurlijk autoriteiten uh, aan de lijn te krijgen, maar. Voorlopig is alles wat we weten dat uh, hij dus door zijn hoofd is geschoten en uh, ernstig gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Er een traumahelikopter is opgeroepen en uh, ook de brandweer aanwezig was ter assistentie. En hij was dus de uh, gast als deskundige um, bij uh, RTL Boulevard in de buurt van het Leidseplein zou het geweest zijn. Ja. En nogmaals, de politie is in de omgeving op zoek naar een lichtgetinte man met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. En u wordt gevraagd om hem niet zelf te benaderen en het alarmnummer 112 te bellen als, uh, als u hem ziet. Ondertussen schuift uh, Jeroen van Kam weer aan onze nieuwslezer. Jeroen. We weten nog steeds niks meer dan wat ik zojuist heb verteld... dat Peter Hedervries vanavond is neergeschoten... in de Lange Leidse dwarsstraat om de hoek van de studio van RTL Boulevard... waar hij te gast was. Uh, Matthijs van de Wiel, onze verslaggever, is onderweg daar naartoe. Die kan daar elk moment zijn. En dan spreken we met... we proberen ook nog contact te leggen onder meer met Jan Meens... misdaadjournalist bij de NRC. Uh, en zo nog een aantal andere mensen... die meer licht kunnen schijnen op wat er vanavond is gebeurd. Dankjewel, uh, Jeroen. Um, gaan we even terug naar, uh, naar de Tour de Frans van deze dag. Ja, het zijn uh, merkwaardige schakelingen, uh, maar dat uh, gebeurde vandaag. Michiel Elijzen, ploegleider bij, uh, bij DSM. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, hallo. Ja, dat is een wat vreemde, vreemde binnenkomst in dit programma natuurlijk... met, uh, met dit soort uh, yeah. berichten. Um, ja, ja ik, ik, ik ken hem niet, niet persoonlijk, maar ik, ik, ik ben er ook ontdaan van. Ja, ja, ja. kan ik me voorstellen, ja. Um, toch even over de Tour. Gisteren was het een rustdag, Michiel. Um, we hoorden net al eventjes langskomen dat het een, uh, nou ja, een sprintetappe is geworden. De renners uh, leken er vandaag nog een soort rustdagje aan vast te willen plakken gedurende de etappe. Had jij dat beeld ook, of... Ja, ja ik, ik denk dat het zo'n. Uh, het was natuurlijk zo'n zwaar weekend geweest. Met, uh, uh, en, en het parcours en de weersomstandigheden. Dat uh, ik denk heel het peloton wel blij was met een uh, soort extra halve uh, rustig. Dus die, ja. hebben ze, die hebben ze ook genomen. Ja. En doen ze dat dan zelf? Of zeg je dan als ploegleider: ochtends jongens, uh, kalm aan? <laughs> nee, nou ja, goed. Nee, dat doen ze echt, dat doen ze echt wel zelf. Maar ja, je. je ik, kan het wel een beetje aanvoelen aan, uh, komen dat na zo'n weekend... als dus afgelopen weekend, dat, uh, ja, dat in, een, in een rit die normaal gesproken... toch in een sprint uh, gaat finishen, dat niemand echt heel veel zin heeft... om daar uh, in zijn eentje of met een klein groepje vooruit te rijden... om op het laatste ingerekend te worden. Dus ik denk dat de meesten het uh, wel over eens waren bij de start... dat het gewoon een, een, een wandeletap uh, uh, kon worden. Want wat, wat waren de naweeën van de afgelopen dagen... met dat slechte koude weer ook? Nou, vooral dat. Ja, met kou is het natuurlijk lastiger herstellen van de rit dan, uh, dan wanneer je gewoon in de hitte fietst. Uh, ja, dat, is, uh, uh, dat heeft er echt wel ingehakt in het peloton. Uh, uiteindelijk ook het parcours natuurlijk, wat ze hebben gereden met, uh, met de alle Alpenkools. Maar ja, als je dat uh, verkleumd moet doen, dat, uh, dat hakt er twee keer zo hard in. Dus ik denk dat iedereen daar wel uh, nu, uh, de nog uh, nog van voelt. Ja. En dan staat er aan het eind van zo'n etappe... een man in een, in een, in een, in een groene trui uh, gaat als eerste over de finish. Uh, Michiel, blijf even hangen als je wil. We gaan eerst even naar Jeroen van Kan van update... over de schietpartij in Amsterdam uh, waar Peter R. de Vries is neergeschoten. Ja, we gaan naar onze verslaggever Matthijs van der Wiel... Uh, die daar ter plekke is in de Langerleidse dwarsstraat... de plek waar uh, Peter R. de Vries is neergeschoten. Matthijs, wat weet jij daar? Ja, waarschijnlijk nog niet heel veel meer dan jullie. Ik sta op de hoek van de Lange Leidse Dwarsstraat en de Leidse Straat. De hele Lange Leidse Dwarsstraat is afgezet door de politie. En daar staan heel veel mensen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 collega van ons. En dan uh, zie je hier alle rechtbankverslaggevers die altijd ook samen met Peter R. de Vries uh, daar in die rechtbank zaten en natuurlijk heel goed kennen. Die hier nu verslag komen doen van het van diezelfde collega. Wat natuurlijk weer een hele andere dimensie geeft aan het werk uh, wat we al gewend zijn uh, om te doen. Dat terzijde, de politie hier massaal aanwezig en die hebben de portofoon dan misschien soms net iets harder staan dan de bedoeling. En dan hoor je op die portofoon ook spreken over een mogelijke verdachte. Het is niks waard hoor. Ik zeg het omdat ik het gehoord heb om een sfeertekening te geven. We weten nog helemaal niks over of er verdachten zijn gearresteerd. Dat zou allemaal later moeten komen vanuit het officiële. Maar nou ja, daar werd zojuist over gesproken op de portofoon. De straat zelf, ja, er is verder niet zo heel veel te zien. Wat je normaal gesproken meteen ziet verrijzen na zo'n aanslag... dat is een witte tent van de forensische opsporing... de gespecialiseerde diensten die meteen komen... om zo'n moment om sporen veilig te stellen, foto's te maken... op plekken waar dan kogelhulzen zijn gevonden nummertjes neer te zetten... die zie ik hier nog niet. Ik loop even naar de meneer die hier bij de politie was... Juist, want uw naam is ook opgeschreven, juist, want u, u heeft iets gezien. Ja, ja, ik woon hier om de hoek. Ik kan er denk ik niet te veel over zeggen verder hoor, want het is gewoon voor het onderzoek. Nou ja, ja, wat u gezien heeft, mag u vertellen. Ja. Nee, ja, ik zag, uh, ik zag een auto stoppen, twee mensen erin, die renden langs. Uh, en uh, tenminste, eentje rende er langs, eentje uh, die rende weer terug, riep iets naar de bestuurder. En ik woon hier om de hoek, dus toen ben ik gewoon naar binnen gegaan. Maar je rende langs Peter R. de Vries? Nee, nee, nee, nee, dat heb ik niet gezien. Dat is hier gebeurd, ik woon daar een stukje verderop. Ja. Hoe laat dus, was uh, dat? Vijf uh, voor acht, zo'n beetje. Vijf voor acht, dat is later dan het tijdstip wat wij doorgekregen hebben van de schietpartij. ja, nee. zou kunnen Wat viel erop en wat daar gebeurde? Dus, uh, wat viel erop wat daar gebeurde? Uh, nou ja, het zag er verdacht uit. Uh, Waarom vond u het verdacht? Uh, nou ja, ze, ze keken wel gestresst en uh, die auto ging heen en weer. Volgens mij wilden ze verder rijden, maar er staan paaltjes. Ja. Ja, en als er iemand langs je heen rent, dan vraag je altijd wel af uh, wat er aan de hand is. ik hield hiel mijn tas wat beter vast, zeg maar. Ja. En toen dacht u, ik kom hier naar beneden en ik ga het even aan de politie vertellen dat ik mogelijk iets gezien heb. Ja, ja ik werd gelijk gebeld door collega's. Van, uh, Jij woont uit. Uh, ja, van ja, wat is er aan de hand? Dus ik, meestal uh, ja. ik was net binnen, maar uh, met mij niks aan de hand. Dus uh, ja, ja. ja wat vervelend. De politie wilde uw verhaal graag horen. Ja, blijkbaar, ja. Ik, je weet nooit of je echt iets hebt gezien, maar uh, ja iets gezien. Ik denk, laat even weten. Ja. Wat doet dit met u? Ik zie hier veel geschokte gezichten omheen. Ja. Ja, het is... het is uh, een vervelend iets, maar ja. ja... dingen gebeuren ook. Ja. ja zo kun je het ook zien. Dank u wel voor uw verhaal. Okay. Ja, en, en een Dijk mogelijke getuige. ga je gang, Matthijs. Uh, ja. ja. Ga je gang, Matthijs? Nee, ga je gang. Ja, ja nee, dat, uh, alle soorten reacties hoor je dus hier... meneer die iets gezien heeft. Ja, ik vraag me af of dat... De schutters kunnen zijn geweest, want het tijdstip wat wij door hebben gekregen... dat lag Ja, eerder, dat ja, tijdstip ja, wijkt af van wat wij hebben gehoord. De politie heeft ook zelf een signalement nee. vrijgegeven van een lichte man... met een tenge een donkergroene jas met camouflagevlekken... en een uh, zwarte pet. Dus dat, uh, okay, nou ja, dat matcht niet helemaal met dan... het verhaal wat we zojuist op straat gehoord hebben... maar misschien nee. dat de politie daar uh, wel iets mee kan met die, uh, met ja, die omstanden. Nou, uh, en ze willen alle informatie die ze kunnen krijgen uiteraard, natuurlijk uh, uiteraard. opschrijven. We ja. komen zo bij je terug, Mathijs. We gaan eerst even naar Jan Meus, misdaadverslag gegeven bij NRC Handelsblad. Goedenavond. Goedenavond. Een, uh, uh, uh, iemand die uh, uh, Peter R. de Vries goed kent? Ja, klopt. Contact gehad met mensen over wat er vanavond is gebeurd? Uh, nog niet, want ik heb net een stukje zitten typen voor de krant. Uh, zo gaat dat in het leven van een verslaggever. Ja, ja, dan gaat het uh, weer voor. Wat heeft, u, wat heeft u geschreven? Nou ja, in eerste instantie een heel feitelijk bericht... Maar goed, ik heb Peter Edward Vries eigenlijk met name leren kennen in de periode dat uh, de zussen van Willem Holleder uh, zouden gaan verklaren tegen hun broer. Ik was toen bezig met een boek over Holleder en uh, benaderde de Fries daarvoor. Uh, en uh, hij stond toen uh, Astrid en Sonja bij uh, in uh, nou, het, het, het, het, het proces waar zij mee bezig waren. En heeft toen uiteindelijk een interview geregeld met Astrid Holleder uh, uh, voor de krant. Nadat, uh, zeg maar, bekend werd, of op de dag dat bekend werd, dat uh, zij zouden gaan getuigen. En, uh, nou goed, een, een, een bijzondere man. Ja, 64, euh, Peter Erde Vries, man met een lange staat van dienst. Euh, ontzettend veel zaken gevolgd, euh, niet alleen als verslaggever... maar ook als direct betrokkenen, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij heeft zich het lot van heel veel mensen euh, aangetrokken. Een ja. aantal vermiste, de, mensen die vermist zijn geraakt, uh, bijgestaan. Hij uh, uh, uh, heeft uh, in die lange jaren natuurlijk veel vijanden gemaakt. Het is moeilijk om nu te zeggen vanuit welke hoek... mogelijk uh, de dader zou kunnen komen. Maar valt daar vanuit uw positie iets over te zeggen? Nou, dat is, dat is ontzettend moeilijk. Kijk, het, het, uh, uh, wat je had met hem, als je met hem over straat ging, uh, dan werd hij altijd aangesproken door mensen. En uh, hij ging daar buitengewoon correct en zakelijk mee om. Uh, maar ja, God, weet je, hij was, uh, ja, hij was gewoon een echte bekende Nederlander in de zin dat iedereen die hem zag hem herkende. Uh, en ja, wat hier nu aan de hand is... Ja, dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Zoals je net zei, terecht... hij heeft in zijn leven veel uh, vijanden gemaakt... van, van hashhandelaar in de jaren negentig... tot Willem Onleder hemzelf. Ja. En uh, nou, zeg maar de ander, laatste anderhalf jaar... dus sinds het voorjaar van 2020... is hij uh, adviseur... Uh, van de kroongetuigen in de strafzaak... tegen uh, Ridon Taghi. En in die hoedanigheid werd hij beveiligd, al is niet helemaal duidelijk bij mij... hoe streng die beveiliging was. Hij heeft altijd gezegd, ik buig niet voor dat soort bedreigingen. Er zijn meerdere misdaadverslaggevers die bewaakt worden. Paul Vughts van het Parool bijvoorbeeld. Die wordt streng bewaakt omdat hij... Niet meer nu, in het verleden. John van de Heuvel wordt op dit moment is een lange tijd streng bewaakt. Op dit moment is dat John van de Heuvel. Had u het idee dat hij daar te lichtzinnig mee omging? Of dat hij vanuit zijn beroepseer niet wilde wijken voor dat soort dreigementen... en nee, vond je nee, dat een slimme keus? Je kunt, Peter Edvries deed niks lichtzinnigs. Wat je nee. verder ook van die man uh, wilt vinden... want er zijn heel veel mensen met een mening over hem. Maar hij deed niks lichtzinnigs. Daarvoor was hij te rationeel, te ervaren en te weldenkend. Uh, wat ik wel weet is dat hij in de periode dat hij zeg maar begon met die, met die rol als adviseur van de kroongetuigen... toen is er gesproken over beveiliging. Ook over uh, de nieuwe advocaten van de kroongetuigen. En ik weet dat hij daar toen heel kritisch op was. Over de manier waarop er met hem en die nieuwe advocaten werd omgegaan en hoe dat functioneerde. En uh, de Vries heeft daar op een enig moment ook uh, zich over uitgelaten tijdens een persconferentie uh, uh, toen, uh, toen het hierover ging. Uh, ook dat ging op zijn, op zijn Peter Erde de Vries... Als ik het zo mag zeggen. Um, maar het is, het, is niet, het is niet duidelijk in hoeverre hij uh, zeg maar, uh, de afgelopen periode heel zwaar uh, beveiligd werd. Dat, dat kan ik niet, dat, dat heb ik gewoon niet kunnen waarnemen. En ik heb het hem eerlijk gezegd: de afgelopen maanden, terwijl we in de bunker zaten bij dat proces, proces tegen Taghi, heb ik hem dat ook niet ge, gevraagd. Uh, dus dat, dat is in alle eerlijkheid een beetje onduidelijk. En, maar ik, ik, uh, hij ging nergens lichtzinnig mee om. Dus ik denk ook nee. niet dat hij hier lichtzinnig mee om heeft gegaan. Maar, wat je wel zou kunnen zeggen misschien. Maar ja, dat, dat, eh, dat, hij, dat hij gewoon dat niet wilde. Dat is wat anders. Dat, dat durf ik gewoon niet te zeggen. Dat weet ik niet. Maar ik voelde zich kennelijk veilig genoeg om naar Ertje Boulevard te gaan... zonder uh, uh, de, de, ja. al te veel bescherming. Ja. Kennelijk. Ja. Klaarblijkelijk. Ja. Ja. Vond u dat een slimme keuze eigenlijk? Nou, daar kan ik, dat kun je niet nee. zeggen, dat weet ik gewoon niet. Ja, in hindsight is het niet verstandig geweest. Als je ziet, als je die vreselijke beelden ziet uh, uh, die inmiddels rondgaan. Dan uh, had hij zich beter maar wel kunnen laten beveiligen. Maar ja, ook dan weet je niet of dit had kunnen worden voorkomen. Dus dat, ja, dat is allemaal achteraf praten. Dat, uh, dat, ja, dat, dat kun je nooit met zekerheid zeggen. Maar goed, persoonsbeveiliging is iets wat heel erg ingrijpt in het leven van iemand. En uh, uh, uh, Peter en heeft ervoor gekozen om zowel er al beveiliging was. Om dat in ieder geval niet op die manier te laten inrichten. En uh, ja, ik neem aan dat hij uh, daar zijn uh, redenen voor had. Ik kan, ja, ik kan daar verder niet op ingaan. Nee, naar deze. gissen. Ja, die, die foto's waar je naar refereerde op uh, Twitter. daar is uh, op te zien dat hij op de grond ligt. Hè? Uh, een ja. aantal bronnen heeft tegen de NOS gezegd. de vijf schoten zijn gelost. Hij is zijn dus hoofd getroffen. Dat is ook ja. duidelijk te zien op die ja. uh, foto's. Hij draagt hetzelfde pak. als hij even tevoren in de uitzending bij RTL Boulevard heeft uh, ja. Uh, gedragen. Ja, ja, dus die foto's zijn tamelijk, uh, tamelijk schokkend. Ja. ja, het is wel een. Uh, er is hier wel een. Uh... Een belangrijk president uh, is hier vanavond geschapen. Uh, ik kan mij niet herinneren dat er, uh, los van Martin Kok, die binnen het misdaadjournaal toch een wat bijzondere positie innam, is dit de eerste keer dat er in Nederland uh, op deze manier een, uh, een misdaadjournalist uh, is neergeschoten. Ja, advocaat is... is er eerder natuurlijk wel neergeschoten. Ja. Ja, ja, advocaat, maar, maar goed, de, de, dit is, uh, we hebben, uh, ook dat is erg. Uh, we hebben het hier over het dragen van het vrije woord. Ja, en maar misschien is het nog te vroeg om vooruit te lopen op de consequenties die dit mogelijk kan hebben voor het beroep van misdaadverslaggever. Laten we ons dat misschien is, vanavond beperken tot wat er vanavond gebeurd is. Uh, veel succes met het schrijven van het stuk voor de NRC. Jameus, misdaadverslaggever van NRC Handelsblad. for you. Nou, luistert naar de nieuws- en actualiteitenzender NPO Radio 1 op de Lange Leidse Dwarststaat in Amsterdam. Is Peter Erde Vries uh, neergeschoten? Uh, vanavond was hij te gast in de studio van RTL Boulevard. En um, hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Met een traumahelikopter die is opgeroepen. En de brandweer zou ook aanwezig zijn ter assistentie. En uh, nogmaals, de politie is in de omgeving op zoek naar een lichtgetinte man met een tenger postuur. Een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. En uh, u wordt gevraagd uh, om een niet zelf te benaderen en het alarmnummer 112 te bellen als u hem ziet. Goed, het is zeven minuten voor negen. En uiteraard is het een wat merkwaardige avond geworden op deze manier. Uh, we zouden bijna vergeten dat dan over zeven minuten... Italië en Spanje aftrappen in de eerste halve finale... op het Europees Kampioenschap voetbal. Uh, ja, dat gaat natuurlijk gewoon uh, beginnen. Arman Afsaroglu en Rachna Niemeijer gaan die wedstrijd uh, voor ons uh, volgen. Heren, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, dit is toch wat merkwaardig binnenkomen natuurlijk, Ragnar, op deze uh, avond. Ik neem aan dat het nieuws ook bij jullie is doorgekomen... wat er uh, gebeurt. Het is een collega van ons neergeschoten. Maar toch, de opstellingen van beide teams kan je ons bijpraten, Ragnar. Nou, laat ik even beginnen met Italië. Dan kan misschien Armand zometeen even kijken naar Spanje. Italië heeft één blessure. Dat is een aan Achilles-bees voor Leonardo Spinazzola. De wingback, want zo is dat gaan heten. Aan de linkerkant bij de Italianen. Die nog ongeslagen zijn. Sterker nog, al hun wedstrijden wisten te winnen. Daar moest een vervanger komen. Dat is Emerson Palmieri geworden. Een geboren Braziliaan. Die pas op zijn vijftiende naar Italië kwam. En op basis van een ver een paspoort kreeg. Ik geloof zijn overgrootvader. Twee keer meegedaan bij Chelsea in de Premier League. Wel wat bekerwedstrijden en zes duels in de Champions League. Die hij dus ook won. Maar het is opmerkelijk hoe zijn seizoen is gelopen voor deze Emerson. Als de spelers op Wembley dus... Het veld betreden. Italië misschien wel de lichte favoriet is. Omdat het daar allemaal wat frivoler is. Wat frisser oogt. Wat makkelijker toch ook is gegaan. De laatste wedstrijd gewonnen van de Belgen met 2-1 via Insigne. En Barella, we gaan wachten op de volksliederen. Nou, Aman, even snel die drie die Nou, ik denk dat het lastig is oh. om dat zo snel te doen. Ik zal het heel snel zeggen dat Garcia, Oyarzabal en Olmo spelen. Yes. En Sarabia, Torres en Morata niet. Straks daarover nog veel meer. Eerst de volksliederen. En daar heb ik altijd geleerd. Moet je niet doorheen praten. Goed, uh, Fons Groenendijk, uh, de volgende volksliederen uh, gaande zijn. Uh, um, <laughs> ja, ben jij aangeschoven om uh, deze wedstrijd uh, te bekijken. Fons, um, toch even de opstellingen. Ja, uh, Spinazzola ontbreekt bij Italië. Hoe vervelend is dat voor uh, die ploeg? Ja, heel vervelend. Dat is een groot gemis voor Italië. Omdat, uh, ja, kijk wel eens naar data. Hè, en dan zie je dat bijna 60 van die aanvallen... die gaat over de linkerkant. Dus dat is een enorm wapen wat zij uh, vandaag missen. Waardoor Italië wel eens uh, ja, ook wel gewoon een stuk minder voor de dag kan komen vandaag. En dan uh, Spanje, die hebben natuurlijk uh, ja, Morata als toch als super superspits, uh, die ja. toch niet echt uit de verf komt he, dit toernooi. Ja, toch had ik niet verwacht dat hij uh, hem, hem zou passeren omdat hij toch ook uh, ja, die belangrijke 4-3 maakte ook in, die, uh, in, ja. die, in die wedstrijd. Maar he. wat zegt dat? Ja, dat er andere redenen kunnen zijn. Misschien uh, oogt hij vermoeid of uh, heeft hij last van de, de druk die, die hij he, heel erg aan... Uh, wat hij ook vertelde, he, met dreigementen tot dan toe. Ja. Dus dat zou best een rol kunnen spelen dat hij hem, uh, dat hij hem daarom vanavond uit de basis laat. Ja, tot slot even voordat we naar het nieuws gaan heel kort. Verwacht je een open wedstrijd of wordt het schaakspel? Ja, het kan wel eens een lange avond worden natuurlijk. Uh, ik, uh, ja, en ik, ik denk zo Zelfs dat Spanje misschien wel eens uh, vanavond uh, toch... Voor doorgaat naar die finale tegen de opinie in, maar uh, ik, ik, ik denk dat. Aan het langste eind uh, zal trekken. Ja. Dan. Uh, we gaan zien hoe dat afloopt. We gaan het uiteraard volgen. Uh, net als we uh, u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom uh, het feit dat uh, Peter De Vries in Amsterdam is neergeschoten eerder op ja. de avond, wordt nog steeds naar een verdachte gezocht. Uh, Mocht u uh, getuigen zijn geweest van de schietpartij of nog beelden hebben, dan wordt u gevraagd uh, via de politie om zich te melden via 0900 8844 0900 8844. 844. Goed, na het nieuws van 9 uur zijn we uiteraard bij u terug. Tot zo. NPO Radio 1 Smaakmakers de stelling vanochtend is we moeten afscheid nemen van Nederland als landbouwland. Volgens mij hebben we nu al die technologische middelen om iets heel anders te gaan doen. En dus die Tweede Agrarische Revolutie in gang te gaan zetten. Een studio met bevlogen gasten. Ik snap de boeren wel dat jij dan het pispaaltje bent waar iedereen maar van vindt dat het anders moet. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Hier tegen protesteren heeft niet zoveel zin meer. Verandering is nodig. De vertrouwde nieuwsquiz. Kijken wat we van het nieuws allemaal gaan horen en wat jij ervan af weet. Het Mediaforum en Stand.nl. Spraak maken. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van oh, alle kanten. Gamma bestaat 50 jaar. En dat vieren we. Lang leven korting op Isofair isolatierol per vierkante meter... van 7,99 voor 5,99. Ik kan het. Gamma. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent... premie voor de autoverzekering betalen we allemaal... Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Je bouwt de buurman uit aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat dat, dat dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer.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 De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf 549 euro per maand via Polestar Leasing. Jij vertelt wat je hebt bedacht. Wij vertellen wat je nodig hebt. De Hornbach adviseur. Voor alle vragen over jouw project. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf 45.900 euro. Ga naar polestar.com.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 Lang leven bosch Accuboormachine met systeembox voor 139 euro. Ik kan het. Gamma. Ik wil van mijn auto al. Geen tijd om je auto zelf te verkopen. Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto al. NL. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BugZero app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met Zero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto Geniet meer van je dag. Want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel. Zoals alle Vileda schoonmaakartikelen. Nu tot 30% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Zonder gedoe. Verkocht? Ik wil van mijn auto aan. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design... van Dalí en brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl. Van en voor verzamelaars. Hoe groot jouw project ook is... wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur. Minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in. MyWheels. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Annette van Dricht en Hans van der Steeg. Ja. Goedenavond. Inmiddels ziet uh, de uitzending en het programma er heel anders uit. U heeft het begrepen: Peter Erde Vries is uh, neergeschoten uh, in Amsterdam. En we uh, blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen. De finale, halve finale tussen Spanje en Italië is zojuist vier minuten aan de gang op Wembley. Maar u luistert naar uh, de nieuws- en actualiteitenzender en aangeschoven is uh, Fleur Wallenberg. Ja, goedenavond. Um, inderdaad, uh, met het nieuws over uh, Peter R. De Vries. Die is neergeschoten vanavond. We gaan naar onze verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, jij bent daar op de plek waar het gebeurd is. Nou ja, een stuk daarvan nog, want de politie heeft uh, die hele lange straat afgezet. Uh, die lange Leidse dwarsstraat. En ik sta helemaal aan het uiteinde daarvan, uh, op de hoek met de Leidse straat, waar af en toe een tram langskomt... waar heel veel mensen uh, achter het uh, rood-witte lint staan... om te kijken wat er gebeurd is. En dan zie ik helemaal in de verte een grote witte bus staan... van de politie, van het uh, technisch onderzoek. Uh, meer kan ik niet zien. Wat ik wel gezien heb, en dat was uh, nogal gruwelijk... dat zijn filmpjes die hier gedeeld worden door de mensen die hier proberen nieuws op te vangen, uh, filmpjes die gedeeld worden op Instagram. En uh, daar zag je liggen Peter R. de Vries met zijn hoofd achterhoofd op de grond... bloed daarnaast, genomen net uh, na de schietpartij. Filmpjes die dus hier uh, rondgaan. Mensen die hier staan uh, te kijken, te wachten, geschokt velen. Uh, sommigen staan stoer te doen, sommigen zeggen iets gezien te hebben... Als je dan even doorvraagt, blijkt dat soms ook niet zoveel voor te stellen. Maar ook toeristen die zijn er weer in Amsterdam. Die dan vragen, op wie zijn jullie te wachten? Niet, door, niet doorhebben wat voor nieuws het is hier en hoe hard de impact hier is. Misschien denken dat hier mensen staan te wachten op een popster of weet ik veel. En die lopen dan maar weer door, vol onbegrip. ja, de mensen hier zijn aangeslagen. Ik had het er eerder al over... Zeker natuurlijk ook alle collega's... Neem me niet kwalijk. Ik heb even een kriebel in mijn keel. Alle collega's die me goed kennen... Wie heeft Peter Erdevries niet uh, ooit uh, geïnterviewd? <kijnt> schrap even in keel, ja, uh, even een keer, Ik kan, kan ja, ik je heb, melden ik dat onder journalisten de schok me. groot is. Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... noemt de aanval onvoorstelbaar. Dit treft de journalistiek recht in het gezicht, uh, schrijft hij. Matthijs, ben je weer bij stem? Ja, ik, ik had een slokje water genomen. Ik vertelde net bij uh, uh, ja, ik vertelde dat, dat eerder, en dat is natuurlijk voor de mensen die hier verslag van doen... Daar gaat het helemaal niet om, maar om even de sfeertekening te geven dat je wel vaker als verslaggever, als misdaadverslaggever of als rechtbankverslaggever, wat ik ook veel doe, natuurlijk wel vaker op een plaats ligt. Op een plek staat waar iemand is neergeschoten. En dat zijn wel vaak criminelen. En nu is natuurlijk dat loodzware besef dat het hier gaat om iemand... die we allemaal goed kennen, veel hebben meegemaakt. in al die processen, nou ja, moet ik het opnoemen... waar die allemaal een belangrijke rol in heeft gespeeld? De Puttense moordzaak, de zaak Verstappen, Holleder, natuurlijk nu Marengo. Elke keer in, in weer een andere hoedanigheid, maar elke keer weer een centrale rol gespeeld. En uh, ja, het is iemand die heel veel mensen goed kennen... En uh, dat uh, maakt erg veel indruk. Ook hier en maakt het een heel andere soort uh, situatie dan, uh, dan anders. Het verslag van een, uh, een schietpartij in Amsterdam. Ja, er zijn veel, zo te horen, zijn er veel mensen uh, om jou heen, zijn er veel mensen op afgekomen. Zijn er ook mensen die het gezien hebben en dat tegen jou hebben verteld daarover? Ja, nou, we hebben toen straks iemand aan het woord uh, gelaten... even kort die wat gehoord had en mensen bij een auto had gezien. Je, je krijgt natuurlijk, naarmate de tijd vordert, uh, heel veel mensen die wel uh, of behulpzaam willen zijn... of misschien op een andere manier het interessant vinden... en zich dan komen melden. Maar het is inmiddels alweer uh, een, een, een, langer geleden, hè? Uh, ruim een uur... bijna anderhalf uur, als ik het ja. goed heb. Dus ja, als getuige nu nog opeens uit het niks hier verschijnen... dan neem ik aan dat het niet per se de belangrijkste getuigen zijn. Kijk, dat is de reden ook dat de politie die straat helemaal heeft afgezet... afgegrendeld, om ervoor te zorgen dat de mensen die echt erbij zijn geweest. Dat die uh, gesproken kunnen worden. Zo snel mogelijk... Uh, in, inval, oftewel een eerste verklaring... Uh, als getuige kan worden afgenomen. En hun gegevens kunnen worden genoteerd. Zodat ze later opnieuw kunnen worden benaderd. Voor, uh, als getuige. Dus dat doet de politie dan meteen. Dat is een van de redenen. Uh, los van het forensisch onderzoek. Om zo'n straat af te grendelen. Dus daar zullen ze volop mee bezig zijn. Dus ja, dan weet ik niet of de mensen... die zich nu melden... of, of die het belangrijk zijn. Maar dat zou kunnen. Alles nee, wordt maar goed, gemoteerd. Mochten ze ook naar de radio luisteren. De politie heeft gevraagd om getuigen, mensen die getuigen waren van de schietpartij zich te melden via 0900 8844, 0900 8844. En verder, ja, de, de, we zullen van de politie moeten horen, uh, en dat zal ongetwijfeld later vanavond zijn, uh, nu nog niet, hoe, dat er sta, hoe het voorstaat met het, het onderzoek, met de mogelijke verdachten, hebben we gehoord over een aanhouding uh, langs de A2. Ik kan daar verder vanaf deze plek uh, weinig aan toevoegen. Uh, dit is uh, zo'n fase in, na zo'n schietpartij dat uh, ja, je echt moet gaan wachten tot de politie bereid gaat zijn om iets te vertellen. En, uh, dat is vaak niet veel en niet snel, juist vanwege het belang van het onderzoek om uh, uh, ja, geen informatie die... Informatie kan zijn die alleen een dader weet te verspreiden. Daarom zijn ze altijd natuurlijk heel erg terughoudend met het delen van details. Uh, meestal uh, ja, gaat alles op schuld en hoor je het strikte noodzakelijke. En ook dat hebben we nog niet gehoord. Ook dat zal ja. pas later. Nou ja, er wordt uit. met veel agenten gezocht blijkt naar een lichtgetinte man met een tenge postuur. Een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. En inmiddels circuleren daar ook foto's van op, uh, op internet en Twitter. Ja. Dankjewel, uh, Matthijs, vanuit uh, Amsterdam. We gaan door naar uh, strafrechtadvocaat Gerard Sprong. Goedenavond, meneer Sprong. Ja, goedenavond. Wat is uw eerste reactie op het nieuws? Het is een grote schok. En met zekere verbijstering hebben wij, heb ik daar kennis van genomen. Toen, toen ik het eerste bericht hoorde, iemand appte mij dat. Toen dacht ik, ah, dat is fake news. Maar het is geen fake news, het is harde realiteit... Hoe lang kende u Peter de Vries al? Oh, ik geloof al uh, 40 jaar. En we hebben ook uh, samen een boek geschreven. Ja. Dat heet In Vertrouwen. We hebben, ook samen, we hebben ook wel eens regelmatig met elkaar de degens gekruist. Dat hij aan de andere kant stond, aan de kant van het uh, slachtoffer. En ik een dader verdedigde. Dus uh, we hebben eigenlijk het hele palet. Van verschillende rollen in de strafrechtspleging hebben we samen meegemaakt. Maar u bent strafrechtadvocaat, eh, niet voor een kleintje vervaard. Wat raakt u nu het meest bij eh, dit nieuws van Peter Erde Vries? Nou, ontzetting. Hallo? Ja, ontzetting. Eerder eh, ja. is er een advocaat eh, neergeschoten, nu een journalist. Ja, dat is een harde, uh, dat is een ontzettend schokkende ontwikkeling, een verharding van uh, eigenlijk de criminaliteit. En uh, dat hebben vroeger, en met vroeger uh, praat ik ook niet eens over twintig uh, jaar, maar uh, tot tien jaar was dit onvoorstelbaar. Eigenlijk, maar het onvoorstelbare is nu ineens uh, bittere realiteit geworden. Ja. Ik bedoel natuurlijk op dit jaar dat ook advocaat Dirk Wiersen werd neergeschoten. De advocaat van kroongetuige B. Uh, de Vries is natuurlijk beroemd als misdaadverslaggever. En uh, hij is onder andere de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabi B. In het uh, Marengo-proces. En onder meer vanwege die zaak wordt hij al lange tijd beveiligd. En hij zei in 2019 dat hij op de doodlijst staat van Ridouan Takki. De hoofdverdachte in het Marengo-proces. Die op dat moment nog niet was opgepakt. Ehm... Um, ja, we kunnen uiteraard uh, niet speculeren uit, uh, uit welke hoek dit komt. De politie is nog hard op zoek naar uh, mogelijke daders. schijnen afgezet te zijn. En ook horen we net de Leidse Darsen. Dank u wel voor uw eerste reactie, uh, meneer Spanje. Oké, okay. ja, graag gedaan. Ja. ja, 13 minuten over 9, 13 minuten aan de gang... is de halve finale tussen Spanje en Italië. Arman Afsaroku op Wembley. Hoe gaat het daar? Ja, we gaan het maar even over voetbal hebben. Hoe gek dat ook is op een, op een avond als deze. 13 minuten inderdaad gespeeld bij de halve finale. De eerste op dit Europese kampioenschap. Voetbal tussen Spanje en Italië. In Londen op Wembley. 60.000 supporters op deze wedstrijd afgekomen. Die mochten daar allemaal naar binnen. Stand is 0-0. Wel een aardig begin gelijk van de wedstrijd. Die in een hoog tempo nog plaatsvindt. Veel snelle aanvallen. Aardig wat kansen toch ook wel gezien. Eentje voor Spanje voor Oyarzabal. Die verrassend in de basis staat. Morata gepasseerd. De spits van Spanje die op de bank zit. Sarabia bij de Spanjaarden geblesseerd. Dus daar is het nodige gewijzigd. Maar Oyarzabal kon de bal niet goed aannemen en dus niet schieten op het doel van de Italianen. De Italianen die op hun beurt ook een kans kregen in de openingsfase. Die was voor Barella de man van Inter. Hij schoot de bal op de paal. Stond wel heel erg vrij en dat kwam doordat hij blijkbaar ook in buitenspel situatie stond. Dus als hij had gezeten had de goal sowieso niet geteld. Het is een wedstrijd vol grote belangen dus. Spanje niet Italië komen elkaar voor de vierde keer op rij tegen op een Europees kampioenschap voetbal. De vorige keer was in 2016 en uh, toen won Italië van regerend Europees kampioen Spanje. Spanje dat nu de bal ontfutselt van de Italianen op het middenveld. Het schot van Ferran Torres gaat een paar meter naast de goal van Donnarumma. En dus blijft het 0-0 op Wembley na 14 minuten bij Spanje-Italië. Ja. En uiteraard blijven volgen dat uh, Peter R. De Vries uh, is uh, neergeschoten vanavond. Hij was uh, te gast bij uh, RTL Boulevard. En na zijn optreden is hij uh, in de Lange Leidse dwarsstraat in Amsterdam onder vuur genomen. Er, zijn, uh, er zouden vijf schoten zijn gelost. Uh, en op social media uh, gaan beelden rond waarop uh, de Vries duidelijk herkenbaar te zien is met een hoofdwond. Hij is ernstig uh, gewond afgevoerd uh, naar het ziekenhuis. En er wordt met veel agenten gezocht naar een lichtgetinte man met een tengerpostuur een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. En u wordt verzocht hem niet zelf te benaderen... en het alarmnummer nummer 112 te bellen. Bent u getuige geweest van die schietpartij? En heeft u beelden of heeft u beelden dan de, verzoekt de politie om zich te melden... via het nummer 0900 8844. 0900 8844. Ja, en inmiddels komen ook uit Den Haag de eerste politieke reacties binnen. Nu aan de telefoon Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Meneer Segers, hoe is het nieuws bij u aangekomen? Ja, echt afschuwelijk. Het is een uh, aanslag op onze vrije samenleving. Natuurlijk onmiddellijke flashback naar Pim Fortuyn... maar recenter naar Dirk Wiersum, uh, de advocaat die, uh, die is doodgeschoten. En vooral dat laatste, uh, ik denk dat, dat, dat je het ook echt in die hoek moet zoeken... dat het een, een, een aanval is vanuit de onderwereld uh, op die vrije samenleving. En ja, dat is echt hart, hartverscheurend, dat is afschuwelijk en, en, en kwaadmakend ook. Ja, u had het net ook over uh, Dirk Wiersen. We spraken net ook met uh, strafrechtadvocaat uh, Gerard Spong... die ook zei, ja, het is echt de laatste tien jaar enorm toegenomen. Ziet u dat ook? Ja, dat zie ik ook. Uh, de, de, de medogeloosheid waarmee ze elkaar onder vuur nemen... Uh, maar ook infiltreren naar de bovenwereld... en ook uh, niet terugdijnen om in die bovenwereld mensen uh, onder vuur te nemen, letterlijk. Uh, dat hebben we gezien bij die advocaat. En dat, dat, dat, dat, dat, dat tref je echt de rechtsstaat en onze vrije samenleving in het hart. En dat is ook nu, dit is, Peter R. de Vries is een man van het vrije woord, is een journalist die in vrijheid zijn werk moet doen. En waarvan we wisten dat hij geïntimideerd werd en dat hij bedreigd werd. Uh, die uiteindelijk uh, niet terugdeinsde en, en uh, de man van het vrije woord bleef. Maar nu een, een, een enorme prijs betaalt. En ik hoop een beetje dat hij, dat hij overleeft. Maar het ziet er gewoon heel slecht uit. En, en daarmee raakt het ons allemaal. Uh, echt, het, het, het, de vrijheid van onszelf, van, van de democratie, de rechtsstaat, staat nu op het spel. En dat laat zien dat die strijd tegen, onder, uh, tegen ondermijning en tegen de, de, de, de medogeloze maffia, dat die moet worden opgevoerd. En, en hier kunnen we niet voor capituleren. Nee. Ook op de journalist is de schok dus groot. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten noemt de aanval onvoorstelbaar. En ik herhaal het nog maar. Hij zegt: het treft de journalistiek recht in het gezicht. Dat schrijft hij. Ja, dank u wel, Gertjan Segers, voor uw eerste reactie. Um, in Den Haag is ook onze verslaggever Wilma Borgman. Nou, we hoorden dus net al meneer Segers. Hoe zijn verder de reacties in Den Haag, Wilma? Ja, Fleur, er wordt hier gewoon gedebatteerd, voor zover dat mogelijk is, uh, natuurlijk. Want het is een gewone vergaderdag uh, voor de laatste week uh, voor het uh, zomerreces. Maar dat nieuws dat vanavond uit Amsterdam kwam, dat komt hier ook heel hard aan. We hebben begrepen dat de demissionair premier Rutte en uh, minister Grapperhous van Justitie nu bij elkaar zitten om de situatie te bespreken en um, veel politici grijpen een debat aan... om te zeggen wat ze ervan vinden. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen minister Hoekstra van Financiën... net in de Tweede Kamer het woord kreeg. We kennen natuurlijk de toedracht niet, maar wat de toedracht ook is... dit is onvoorstelbaar en uh, verschrikkelijk nieuws. Um, en in gedachten zijn we natuurlijk bij alle, um, allen die dit uh, aangaat en die hier... Uh, ...heel erg veel verdriet van hebben. Uh, en voorzitter, ik zeg dit ik zeg het ook op deze manier... ...omdat de minister van Justitie op een later moment... Uh, ...op het moment dat alles uh, duidelijker is over de toedracht... ...omdat hij gewoon in formele zin uh, zal reageren. Uh, maar ik vind het ook gek om hier staand als lid van het kabinet... ...met nou ja, wat we al gelezen hebben... ...waar we denk ik allemaal gewoon zeer van geschrokken zijn... Uh, ...en ook allerlei emoties bij hebben om daar helemaal niks over te zeggen. Dus... Vandaar dat ik het wat om doe. Ja, CDA-leider en minister van Financiën Wopke Hoekstra... net in de Tweede Kamer toen hij aan een debat begon. Het is gek om er niks over te zeggen. Dat geldt voor meer politici. We hoorden Hoekstra zeggen dat minister Grapperhaus van Justitie... vanavond later nog zal reageren. Die wacht waarschijnlijk op wat meer informatie uit Amsterdam. Kamervoorzitter Vera Bergkamp die kende de Vries persoonlijk... en die reageerde als volgt. Ja vreselijk. ja, vreselijk. Ik uh, ben net, uh, was net bezig om het debat voor te zitten. Ik kreeg een appje van iemand. Ik, hè? Ja, en, en toen kwamen er steeds meer berichtjes binnen. Het is natuurlijk vreselijk. Het is uh, niet de eerste keer dat een, een aanslag wordt gepleegd... op een openbaar figuur in Nederland. Ja, ik weet nog niet uh, wat de reden is en, en, en uh, de omstandigheden. Maar gewoon het feit dat hij is, is neergeschoten... is op zichzelf staan natuurlijk echt, echt vreselijk. Uh, en ik hoop ook uh, uh, nou ja, dat... Uh, uh, dat hij het overleeft. Uh, en en uh, ja, ik wens zijn dierbaren heel veel steun... want het moet een afgrijzelijke tijd nu zijn en mijn gedachte gaat uit naar, uh, naar zijn dierbaren. Ja, Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, net in een reactie. Um, ik zei net, veel Kamerleden, veel politici grijpen hun optreden... in een Kamerdebat aan om te laten weten wat ze ervan vinden. Dat gold ook voor andere Kamerleden. Voor Caroline van der Plas uh, van BBB, voor Laurens Dassen van Volt... en ook voor Corine Ellemeet van GroenLinks. Het komt heel hard binnen. Dit is echt een afschuwelijke aanslag op het leven van Peter R. De Vries. Uh, weten we weten nog niet precies wat het motief is. Wat we nu kunnen doen is vurig hopen voor zijn herstel en voor zijn gezondheid. Wat we wel weten is dat uh, Peter R. De Vries een belangrijk misdaadverslaggever is voor Nederland. We weten ook dat hij een belangrijk adviseur was of is voor Nabil B. in de Merengozaak. En wat het specifieke motief ook is, het lijkt erop dat dit een aanslag is op onze vrije samenleving en op het leven van Peter Erde Vries. En wij kunnen niet anders dan dat hardgrondig veroordelen. Dank u wel, voorzitter. Ik wil heel even vanaf hier stilstaan bij het feit dat Peter Erde Vries is neergeschoten. En ik wil hier vandaan even zeggen dat ik hem heel veel sterkte wens en zijn familie heel veel kracht. Ik vind het echt afgrijzelijk dat in dit land, nadat er eerst een advocaat is neergeschoten, nu een journalist wordt neergeschoten. Verdere details ken en weet ik niet. Maar ik vind wel, jullie merken het ook waarschijnlijk aan, maar ik vind het echt onwijs slecht nieuws gewoon voor ons land. Ja, ik wil dus. me bij uw woorden helemaal aansluiten. En ik denk de minister ook. Ja. Ik wil me ook aansluiten bij de, de woorden van mevrouw Gunnan. Uh, mooi gesproken en... Ja, we leven kennelijk in een samenleving waar bedreigen... en uh, elkaar neerschieten normaal is. En dat is inderdaad zeer triest. Maar dat wil ik ook, ook even gezegd hebben. Ja, dat wou ik ook even gezegd hebben, zei Caroline van der Plas van BBB. En ik had het over Laurens Dassen van Volt. Die hoorde je niet, je hoorde zijn nummer 2 in Luffer, die je vanaf de interruptiemicrofoon hoorde zeggen... Uh, veel sterkte en kracht voor zijn familie. Die er ook emotioneel van werd. En dat zal voor meer politici hier vanavond gelden, Fleur. We wachten dus nog af tot... Uh, Minister Grapperhaus van Justitie reageert en mogelijk later ook nog premier Rutte. Ja, we komen vast nog bij je terug. Dankjewel Wilma Borgman vanuit Den Haag. Was dat dan? Ja. Hebben we nu contact met Thomas, Thomas Bruning, Bruning van de NVA, de ja. Nederlandse Vereniging voor Journalisten? Meneer Bruning, goedenavond. goedenavond. Um, nou, uw eerste reactie: Ja, dit treft de beroepsgroep recht in het hart. Het is, een, uh, het is onvoorstelbaar wat er is gebeurd. En het is ook precies waar wij natuurlijk wat we de afgelopen jaren gevreesd hebben. Uh, de misdaadsjournalistiek staat het meest zeg maar, in de frontlinie. En uh, we weten natuurlijk niet of het een relatie heeft zeg maar, met de rol die, de belangrijke rol die, die Peter uh, in de journalistiek, in de misdaadsjournalistiek heeft gespeeld. Maar het is hoe dan ook een collega van ons uh, die geraakt is en daarmee de journalistiek als geheel. Ja, de veiligheid van misdaadjournalisten is altijd een groot punt van, van zorg geweest. Um, ja, hier is denk ik geen kruid tegen gewassen, hè? Nee, je zou bijna zeggen van niet. Um, het is natuurlijk wel zo dat je alles eraan wil doen... qua beveiliging van studio's, qua beveiliging van de mensen... die in die frontlinie staan. Maar ik denk niet dat dit het moment is om iemand te verwijten. te maken. Het uh, is vooral een moment om... Uh, Heel, heel treurig te zijn over uh, wat er uh, een, voor een on onvoorstelbare misdaad te gaan is. We leven in een open samenleving. Maar dit moet vo voelen als een, een, een aanslag ook weer op, op, op de rechtsstaat... en over alles hoe het zou moeten functioneren. Ja, het is een mokerslag. En het is een, uh, iets wat we tot nu toe vooral kenden uit narco-staten als Mexico... En, uh, wat we eigenlijk tot nu toe altijd, behalve de, de verschrikkelijke moord... op Theo van Gogh, er, hebben kunnen voorkomen. En het is uh, nu ons overkomen. On-Nederlands? On-Nederlands en uh, uh, het is wat u zegt. Je wil je bijstrijden voor een samenleving waarin journalistiek zijn werk kan doen. Waarin journalistiek veilig zijn werk kan doen. En uh, dit is uh, een van de verschrikkelijkste dingen die in zo'n situatie kan gebeuren... We hopen dat uh, iedereen de moed blijft uh, uh, pakken om, om gewoon het werk te blijven doen. Dat kan ons enige antwoord zijn. Ja, Peter Erdenvries is ernstig gewond uh, afgevoerd uh, naar het ziekenhuis. Uh, dat is wat, wat, we, wat we nu weten. Meneer Bruni, ik dank u wel voor, u, uh, voor uw eerste reactie. We gaan weer terug naar Amsterdam. Daar is verslaggever Matthijs Holtrop. Matthijs, jij bent bij het politiebureau Elansgracht. Um, heeft Klopt. daar de politie ook al bevestigd dat het inderdaad om Peter de Vries gaat? Ja, die bevestiging is ging komen. Daarbij nog een paar andere berichten, zoals dat de politie beeldmateriaal zoekt van uh, de, de plaats delict en ook dus van mensen die opnames hebben gemaakt. Met daarbij de opmerking om die vooral niet op social media te delen, maar aan de politie te geven om daar het onderzoek mee te bespoedigen. Uh, ondertussen wordt het onderzoek in het hoofdbureau van politie hier uh, geleid door uh, de burgemeester Halsema hoofd van politie, Frank Pauw, en ook de hoofd van het OM. Het Driehoek is bij elkaar om uh, ja, dat rechercheonderzoek dus vorm te geven. En ja, wat daar de eerste uitkomst van zijn, ja, dat, dat is. is nog gisteren. De politiewoordvoerder komt nu wel net naar buiten lopen. Is er laatste nieuws, dat u weet? Op dit moment wij vertellen wij dat misdaadsverslaggever Petra de Vries vanavond is neergeschoten in Amsterdam. Wij zijn met man en macht op zoek naar verdachten. Uh, als er mensen zijn die ons daarbij kunnen helpen, informatie hebben, deel dat dan met ons. Dat heeft als uh, eerste bericht. En ik blijf hier staan natuurlijk om te, te wachten of er meer naar uh, buiten komt over dat rechercheonderzoek. Ja, want inderdaad, de, de agenten zeiden net, uh, er is met man en macht wordt er nu uh, gezocht, zegt een klopjachtgaande. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Er is al vrij snel wel een signalement uitgegeven. Dat hebben we al een paar keer voorbij horen komen. Maar hoe die speurtocht eruit ziet, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Wat ik wel daarvan nog heb gezien, is dat de snelwegen richting Amsterdam... alle opritten en afritten worden bewaakt. Er staan politieauto's om te kijken wat daar langs rijdt. Maar hoe die speurtocht verder uitziet, ja, dat moeten we later uh, maar horen. Ja, dankjewel Matthijs. Uh, nog eventjes, de politie inderdaad zoekt dus naar een lichtgetinte man... met een tengerpostuur, een donkergroene jas... met camouflagevlekken en een zwarte pet. En op de snelwegen A4 en A2 zijn ook meerdere auto's aangehouden. Zilverkleurige auto's, dat blijkt uit beelden. Uh, ja, en verder uh, weten we daar ja. nog niet meer over. En bent u getuige, Deel uw beelden dus niet op social media... is het, is het verzoek, uh, maar met de politie. Uh, u kunt zich melden op uh, 0900-8844, 0900-8844. 27 minuten over negen. De halve finale tussen Spanje en Italië op Wembley. Uh, Arman Sorokloe. hoe vordert hij? Het is uh, nog altijd 0-0. Op Wembley bijna een half uur gespeeld, 27 minuten. Het is een leuke wedstrijd, twee ploegen die... Uh... Allebei wel een paar keer dreigend al zijn geweest. Spanje heeft heel veel de bal. Zoals we van ze gewend zijn toch wel de afgelopen jaren. 70% van het balbezit is voor de Spanjaarden. De Italianen lopen dus vooral achter de bal aan. Maar waren net wel dichtbij een doelpunt. Na een wijfelend optreden van de Spaanse doelman Unai Simon. Die vers zijn doel uitkwam, maar de bal miste. Daarna was het Barella die eigenlijk niet zo goed weet, wist hoe hij de bal op doel moest krijgen. Het lukte hem uiteindelijk ook niet. En daar kwamen de Spanjaarden dus goed weg. Ondanks dat vele balbezit zijn de kansen vrije. Eerlijk verdeeld over beide ploegen, want ook de Spanjaarden kregen een mogelijkheid. Een goede via Dani Olmo, de man van Leipzig, die zomaar opdook... vlak voor de neus van de Italiaanse doelman Donnarumma. Maar zijn schot was net niet hard genoeg en kon nog worden gepareerd... door de Italiaanse doelman die na de zomer gaat voetballen bij Paris Saint-Germain. Afgelopen seizoen nog AC Milan. Het is dus nog 0-0... Italië loopt veel achter de bal aan. Spanje heeft het meeste van het balbezit. Spanje in dus die verrassende opstelling zonder Morata, die op de bank zit. Maar blijft vooralsnog doelpuntloos op een sfeervol Wembley. NPO Radio 1.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 De vermoedelijke schutter is gevlucht. De politie is in de omgeving op zoek naar een lichtere man met een tenger postuur, een donkergroene jas... met camouflagevlekken en een zwarte pet. Op de snelwegen A4 en A2 zijn meerdere zilverkleurige auto's aangehouden... blijkt uit beelden. De AD meldt dat daarbij een verdachte is aangehouden... maar dat heeft de politie nog niet bevestigd tegenover de NOS. De 64-jarige De Vries is beroemd als misdaadverslaggever... en treedt geregeld op als woordvoerdere vertrouwenspersoon... in politiezaken of bij rechtszaken... zoals je onder meer vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B in het Marengo-proces rond Riedemant Tachi. Demissionair minister Grappenhuis van Justitie en premier Rutte... komen vanavond bijeen in de NCTV in Den Haag... om zich te laten informeren over de schietpartij in Amsterdam. Ja, nu hoort het uh, Jeroen van Kammel zeggen. Uh, het Algemeen Dagblad meldt, zou kunnen bevestigen... dat er een verdachte is opgepakt. We hebben aan de lijn nu uh, Jelle Tieleman, misdaadverslaggever van het, van het Algemeen Dagblad. Uh, allereerst even Jelle, hoe is het nieuws bij jou binnengekomen? Ja, dat eh, was vreselijk. Eh, totale shock. Je kan het eerst niet geloven, maar dan zie je heel snel eh, locatie en beelden. en dan, eh, ja, dan eh. De verbinding valt nu heel even weg. Ik weet niet. Ben, je er, ben je er nog, Jelle? Ik ben er nog, ja. Ja, oké. Okay. Jelle viel even weg. Uh, jij meldt, het algemeen Dagblad meldt dat er een verdachte opgepakt zou zijn. Wat kun je erover zeggen? Ja, uh, we gaan ook allerlei beelden uh, rond op social media uh, en, en meerdere politiebronnen bevestigen aan ons dat uh, daar inderdaad een verdachte uh, is aangehouden. De A2 bij breukelen. Uh, en er gaan op, op, op internet inmiddels ook nog veel meer beelden rond uh, van andere plekken waar, waar uh, auto's worden klemgereden. Uh, wat erop duidt dat de politie inderdaad een ontzettend groot onderzoek is aangehouden en, en iedereen die ook maar iets aan mee te maken zou kunnen hebben in ieder geval staande wordt gehouden. Uh, de politie zal ongetwijfeld later vandaag... nog met, uh, met meer informatie nou voor, uh, naar buiten komen. Ja, en de, de politie benadrukt ook van deelde beelden met de politie. Dat, dat onderstreep jij ook, Jelle? Ja, nee, absoluut. Waarbij ik ook wel... wel uh aanmerken dat de beelden die uh, van het plaatsdelict rondgaan uh, ook veelvuldig worden gedeeld op social media en ik zou toch iedereen willen oproepen om dat niet te doen uh, uh, en denk alsjeblieft aan zijn gezin en familie, vrienden, bekenden uh, dus dat, dat zou ik wel echt willen, willen meegeven ja. zeg, als misdaadverslaggever zit je helaas natuurlijk ook wel diep in de materie weet je al iets meer heb je al iets meer, meer bekend over de identiteit bijvoorbeeld van de verdachte bij jullie uh, ik heb een signalement voorbij zien komen. Maar dat, uh, dat heb ik net ook uh, in jullie uh, flits bericht op de radio gehoord. En um, uh, uh, heel veel meer weet ik daar ook nog niet van. Sorry. Nee. En is er al een vermoeden in welke kringen het gezocht moet worden, de, de aanzet. Ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Um, de Vries was natuurlijk iemand die al erg lang uh, meelip in de misdaad journalistiek. Um, uh, vele vijanden heeft gemaakt. Uh, begin jaren negentig al uh, uh, met de grote hasbaron in aanraking kwam die het uh, op hem voorzien zou hebben. Uh, recentelijk is hij natuurlijk uh, in het Marengo-proces gaan treden... als vertrouwenspersoon van de kroongetuigen... wiens broer en advocaat al waren vermoord. Uh, dus, uh, het ligt voor de hand om, om, om daaraan te denken. Nee. En, maar ja, dat, dat zal, uh, ik vind het moeilijk om daarover te speculeren. Wordt het net Thomas Bruning al zeggen van de NVJ. Ja, uh, On-Nederlands. Ja, ben ik niet met hem eens. Uh, helaas. Want? Uh, we hebben al gezien dat... Uh, uh, dat, dat toestanden die je normaal kent uit, uh, uit uh, andere uh, landen en die we kennen van Netflix-producties ook gewoon in Nederland gebeuren. Ook hier zijn onschuldige mensen uh, aangezien voor criminelen. Uh, ook hier uh, is al een advocaat vermoord, de broer van een kroongetuige. Uh, dat, dat, helaas is dit daarbij gaan horen en uh, dit is helaas niet on-Nederlands. Eerder hoorden we uh, strafrechtadvocaat die was letterlijk uh, sprakeloos. Uh, wat durf jij je vak nog eigenlijk uit te oefenen? Of denk je daar nog niet aan? Ben je daar niet mee bezig? Daar ben ik op dit moment absoluut niet mee bezig. Nee, dat snap ik. Goed, dankjewel, Jelle Tieleman, voor, voor je eerste reactie. Gaan we terug naar Matthijs van der Wiel, onze verslaggever in Amsterdam. Matthijs, waar ben jij nu? Ja, ik ben een stuk gaan lopen rondom uh, een grote cirkel rondom die lange Leidse dwarsstraat. En dat was een grote cirkel omdat uh, de politie heel veel heeft afgezet. En dan loop je via de Prinsengracht, voor wie de situatie daar kent. En dan langs uh, de Spiegelstraat, Spiegelgracht, Lijnbaansgracht. Daar ben ik nu om te zien. Uh, eigenlijk veel dichterbij de plaats Delict. Uh, de plek waar Peter Erdevries is neergeschoten. Wat daar gebeurt, wat de politie daar aan het doen is. uitgerukt met veel materieel, met uh, vrachtwagens. Die op een van de bruggen over de gracht staat. Allemaal grote witte bussen van de forensische opsporing. En net kwamen in personenauto's ook uh, waarschijnlijk forensische specialisten van de politie aan. met koffertjes op wieltjes daar naartoe. Uh, ook mannen, andere politiemannen met een kladblok in de hand. Een politiepenning om, uh, om de nek. Ook richting die af, dat afgezette gebied. Ja, er moet dan natuurlijk meteen ontzettend veel gebeuren. Sporen veiligstellen, getuigen horen. Uh, alles in kaart brengen. Om meteen dat onderzoek uh, uh, uh, zo groot mogelijk op te zetten. Ga daar maar vanuit dat alles uit de kast wordt gehaald hier. Ja, dat is wat ik hier zie. Uh, in een stad waar ja, mensen langs fietsen. En soms uh, niet gehoord hebben, en dan aan de politie vragen: Wat is er aan de hand? En ja. dan zegt de politie: Kijk maar naar het nieuws, dan hoor je het wel. Ja, uh, ja dat is de situatie hier. Dankjewel, Matthijs van der Wiel. We gaan naar Kees van der Spek, de Spectre, rechterhand van Peter Erde Vries, bij het programma Peter Erde Vries: Een misdaadverslaggever. Kees, goedenavond. Jouw reactie? Ja, ik denk vooral aan Royce en Kelly en Jacqueline, zijn kinderen en zijn vrouwen op dit moment eigenlijk. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Um, ik zit met de crew in het buitenland en we, hebben, we waren bezig met, uh, een, wat met opnames, onder cover zelfs. En we hebben alles afgebroken en we zitten hier in het hotel een beetje naar elkaar te staren. Ja, u heeft veel ik weet grote, niet wat ja, ik moet zeggen. Uh, uh, helder, u heeft heel veel grote zaken met Peter Erdevries uh, gemaakt. Um, heeft hij er ooit rekening mee gehouden dat dit kon uh, gebeuren? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden bijna. Ja. Kijk, hij was net als jij en ik gewoon een, een journalist natuurlijk... die de waarheid boven tafel wilde krijgen. En hij deed dat in een, uh, in een, in een misdaad, uh, misdaadnieuws. Um, maar ja, dat moet toch gewoon kunnen in Nederland? Nou weet je van Paul Vugts en, en John van den Heuvel... die zaten ondergedoken. Daar was hij niet van, hè? Weet, weet jij hoe hij daarin stond? Nou, um, er is wel eens dreiging geweest in het verleden. En daar werd dan ook op geacteerd. Hij heeft ook wel eens uh, beveiliging gehad. Die dingen zijn wel voorgekomen. Maar ja, het is natuurlijk... Als je wil, kun je natuurlijk uh, iets doen. Dat is natuurlijk, ja... Ik, ja hij, hij vond het altijd wel moeilijk. Die, uh, als er beveiliging nodig was, dat vond hij moeilijk. Maar... Um, ja, we weten nu ook helemaal niks. Ik, ik weet nog heel weinig. Ik zit in een, in een vrij ver buitenland en het nieuws overspoelt ons nu ook een beetje. Hij had een ja. optreden gehad, uh, Kees, bij, bij, bij Boulevard. Uh, ja, he? bij Boulevard. Uh, dat, dat is natuurlijk op zich een vaste plek en je weet wanneer hij er zit en je, je hebt hem allemaal live gezien. Dus zij is dan in die zin een, een makkelijker prooi. Maar we leven in een open samenleving, dat zal je toch ook uh, Wat kun je? Nou precies, dat kun je wel even gewoon in een open samenleving. Ja, precies wat je zegt. Dus ja, eh, als je kwaad wil, kun je kwaad. Dat is nou eenmaal wat, hoe, hoe het in Nederland geregeld is. En dat gaat natuurlijk heel vaak goed en nu opeens niet. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik weet, ik, ja, wij zitten hier, eh, ik zal het je eerlijk zeggen, met de crew. En eh, de cameraman met wie ik nu weg ben, die is al sinds 1996 ook aan Peter verbonden. En we zitten een beetje met betraande ook voor ons uit te staren. Dus ik ben ook niet heel goed in een mooie quote nu. Als ik dat heel eerlijk ben. Dus dat willen we ook van. helemaal niet. Ik, ik laat je lekker, Kees. En, en sterkte uh, met de crew. Want uh, nogmaals, jij was de rechterhand van Peter R. de Vries, uh, bij vele uh, programma's. Sterkte. Ja, Dan, uh, ja. Alphons Groenendijk, jij kijkt nog steeds mee naar uh, Italië... Uh, Spanje, Arman Afsaroklo. Uh, zijn daar uh, ontwikkelingen... 38 minuten inmiddels onderweg op Wembley in uh, noordwest londen Het is een uh, spannende wedstrijd. 0-0 halve finale Europees kampioenschap voetbal. Een echt uh, ja, klassieke bijna wel. Spanje tegen Italië. Een Wedstrijd die al uh, zo vaak is gespeeld. De laatste jaren ook heel vaak 37 keer in totaal. Bij de landen wonnen 11 keer. 15 keer eindigde dit duel in een gelijkspel. Dat zegt natuurlijk uh, heel veel over hoe deze twee landen... Uh, door de geschiedenis heen aan elkaar gewaagd zijn geweest. Voor de vierde keer op rij dus staat hij op het programma op een Europese kampioenschap voetbal. Het is vooralsnog 0-0. Het is een wedstrijd die in de openingsfase best wel een aantal kansen heeft opgeleverd. De grootste waren dus voor Olmo namens Spanje en voor Barella namens de Italianen. Spanje heeft nog altijd heel veel de bal, maar weet soms niet zo goed wat het ermee moet doen. Komt niet altijd gevaarlijk door. Omdat ook de Italiaanse defensie natuurlijk uitstekend is met die twee krijgers daar centraal achterin. Bonucci van 34, Chiellini van 36. Spanje verspilt bal nu op het middenveld. Via Busquets overname van de Italianen die het moeten doen zonder Spinazzola. Die thuis geblesseerd toekijkt. Achilles P is afgescheurd. Beste Italiaan van dit toernooi. Nu links achterin Emerson. Ispanje heeft de bal weer terug. Het gaat naar Olmo. Het gaat naar Oyarzabal En die probeert vanaf de rechterpunt van het 16 gebied. in één keer die bal op doel te schieten. Het doel van Gianluigi Donnarumma. Maar raakt niet goed. De speler van Real Sociedad. Bal mist het doel op een meter of vijf zes zelfs. Weer een kansje. Dus voor de Spanjaarden veel meer is het niet. Het blijft toch opmerkelijk hoe de coach van de Spanjaarden... Luis Enrique zijn opstelling heeft bedacht voor deze wedstrijd. Sarabia, die de afgelopen wedstrijden veel speelde, geblesseerd... heeft deze wedstrijd niet gehaald. Daar moesten ze een vervanger voor komen. Dat werd Dani Olmo, maar vooral de plek op de bank voor Morata, verbaasd. Natuurlijk, hij was niet onbesproken. Maar hij leek wel euh, nou ja, weer het doelpunt te maken... onder de knie te hebben in de knock-outfase van dit toernooi. Maar toch... Blijkbaar vond Enrique voor deze wedstrijd Oyarzabal een geschikter voorin bij de Spanjaarden. De Bal is bij Donnarumma, de Italiaanse doelman. En uh, Italië kan verder voetballen op het middenveld. Nu aan de rechterkant Bonucci. 0-0, vijf minuten voor rust op Wembley bij Spanje tegen Italië. Even kijken wat uit deze aanval komt. Niet veel, blijft dus doelpuntloos. Dankjewel Arman. We gaan weer terug naar het nieuws over Peter Erdevries, want die is vanavond in Amsterdam neergeschoten. Rond half acht zou hij op straat onder vuur zijn genomen... en hij ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. We spreken met allerlei mensen over hun eerste reactie. Aan de telefoon nu advocaat Peter Plasman. Goedenavond, meneer Plasman. Goedenavond. Ja, wat is uw eerste reactie op de gebeurtenissen van vanavond? Nou, daar ben ik nog niet echt achter om dat te omschrijven. Dat is gewoon verschrikkelijk. Dit is eigenlijk niet te bevatten... Dat, uh, dat, dat, dat zo iemand tegen dit lot aanloopt. En de eerste gedachte is, oh, als die, als die het maar overleeft... we weten nog niet hoe dit af gaat lopen. Dus dat is waar we nu mee bezig moeten zijn. Dat iedereen moet, echt moet hopen en mensen die religieus zijn bidden... dat, dat hij er doorheen komt. Maar het is, uh, ja, dompelt Nederland naast zijn uh, dierbare. Dobbelt het heel Nederland weer in, in diepe rouw. En het is, uh, ja, het is gewoon niet te bevatten dat dit in ons land uh, gebeurt. In koele bloeden gewoon een moordaanslag op, uh, nou, op, op, op Peter R. de Vries, maar daarmee gewoon weer eigenlijk op iedereen, op, op, op de vrije pers, op de rechtsstaat. Het is, het is van een dimensie die gewoon niet te bevatten is. Nee. We hebben ook aan de lijn advocaat Geert-Jan Knoops. Uh, meneer Knoops, goedenavond. Uh, wat is uw reactie? Hallo? Ja, goed. Meneer Knoops, wat, wat is uw ja, reactie? Nee, geef niet. Ja, uh, op de eerste plaats uh, natuurlijk vreselijk nieuws. Het is uh, een, een man die wij zelf al, wij bedoel ik al, mijn echtgenoot en ik... die de praktijk voeren, al 30 jaar uh, kennen... Um, ik heb het nieuws net vanavond gehoord. En op de eerste plaats hoop ik uh, en denk wij aan met name de artsen... die nu voor zijn leven vechten, dat dat uh, succesvol zal zijn. Dat hij het zal halen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is nu op dit moment. En op de tweede plaats, ja, het is een fantastische journalist... en, en een man die ontzettend veel heeft betekend voor uh, uh, ook het strafrecht in Nederland. Ik heb zelf jaren met hem mogen samenwerken aan de Puttense moordzaak... Um, die we met succes hebben kunnen afronden. Het was natuurlijk een historische gebeurtenis en zaak. En daar hebben we Peter uh, als een heel bijzondere man leren kennen. En dat, dat gaat allemaal door je heen nu... als je dus dit vreselijke bericht hoort. Ik ga nog uh, even naar geven naar meneer Plasman. Meneer Plasman, ja. uh, onze samenleving is, is aan het verharden... op een manier die ongekend ja. is. Um, ja, en heel snel. Dit, dit, dit, dit is natuurlijk... Uh, uh, we hebben eerder een moord gehad van, van dit kaliber op een advocaat nou, nu, nu, nu op een journalist uh, eigenlijk nog op klaarlichte dag midden op straat uh, en waarvoor uh, dat, dat is uh, uh, ja, ik, ik heb er geen woord, die verharding is, is uh, onmiskenbaar en mensenleven telt gewoon niet meer. Ja. We hoorden dat, dat, eerder uh, Gert-Jan Segers, uh, politicus, zeggen... Van, uh, we hebben het misschien wel te ver laten komen. We moeten hier anders mee omgaan, politiek op gaan reageren. Want de ondermijning en, uh, van de rechtsstaat uh, die loopt gewoon zo verschrikkelijk uit de hand. Wat is uw reactie daarop? Nou ja, dat is uh, een geluid wat bij elke professional in het vak gehoord kan worden. Ik hoop dat al heel lang... Dat, uh, naar buiten toe is het beeld van uh, de misdaadcijfers die dalen. Uh, maar daar praten we over woninginbraken en dat soort dingen. Maar ondertussen, uh, ja, wie het de onderwereld, uh, dat, dat breidt zich uit. Dat is als een, als een kankergezwel wat overal gaat doordringen. Uh, er gaat zoveel geld in om... Uh, dus de belangen zijn groot. Alleen vraag ik me af of bij dit soort moordaanslagen het nou echt daarom gaat. Of dat hier gewoon uh, uh, hele andere motieven een rol spelen. Gewoon simpelweg. Waar doet u op? Uh, Nou, ik, ik, weet, ik weet natuurlijk helemaal niet wat hier gebeurd is. Maar uh, het lijkt me niet dat hier direct een financieel motief achter zit. Dit lijkt, kan net zo goed een, een, een. Daar lijkt het meer op een, een waarschuwing zijn of een, een, een wraak, pure wraak pure machtswellust. Ik zie hier niet direct een financieel motief. Nee. Maar de onderwereld wordt wel beheerst door financiële motieven... en daar komt dit gewoon uiteindelijk uit voort. En ik, ja, het is makkelijk gezegd om te zeggen... we moeten dit anders aan gaan pakken. En, maar dan leg je een levensgroot probleem op tafel... namelijk hoe moet je dat doen. Meneer Knoops, en, ja, meneer Knoops u luistert mee. Heeft Plasman ja. een, een punt? Jazeker, ja. Dat, dat, dat is een punt van meester Plasman... Uh, ja, het, je mag niet hopen dat dit structureler wordt dan dat het al is. Maar het geeft wel aan dat uh, ja, onze rechtsstaat daarmee in uh, ernstig gevaar is. Nee, want en meneer Plasman zegt, dit, ja. is, dit kan ook gezien worden als een waarschuwing. Uh, blijf eigenlijk gewoon weg, hè? Is dat wat hij zegt? Wat ik zeg? Ja, meneer, meneer Plasman. ja. ja. Uh, ja, nou ja, waarschuwing van blijf, laat ons met rust, blijf weg. Maar ook uh, werk niet met kroongetuigen. We, we, nogmaals, we weten helemaal niet wie achter zit, wat het motief is. Maar er zijn allerlei motieven denkbaar. En daar hoort een dergelijk motief ook bij. Uh, de, de, de aantonen of, of gewoon demonstreren, wij zijn, wij zijn sterker dan jullie rechtsstaat. En we hebben er volkomen scheid aan. En we zijn ook onaantastbaar. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk wat, wat uh, in het algemeen... en ook al wat langer grote zorgen baart. En dit is weer een, een, een ja, keiharde demonstratie van dat gevoel. Dank u wel, meneer Plas. Maar meneer Knoops, wat heeft u er nog aan toe te voegen? Nou, nogmaals, ik, ik denk vanavond vooral aan de artsen... die voor het leven vechten van Peter. En uh, ik denk dat dat voornamelijk nu onze bevoelend zijn. We kunnen natuurlijk inderdaad nu al allerlei beschouwingen geven over wat er gebeurd kan zijn. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat, uh, dat Peter het medisch haalt en dat hij er weer bovenop komt. Het is als laatste ook wilde ik nog graag zeggen dat uh, natuurlijk de vrije advocatuur en de vrije journalistiek is in Nederland een pijler van onze rechtsstaat. En daar moeten we, denk ik, met z'n allen alles aan doen om dat uh, in waarde te laten. Dat is misschien iets voor uh, een latere evaluatie, maar voor vanavond denk ik is het belangrijkste dat, uh, ja, dat, dat, dat Peter Erdenvries uh, medisch gezien uh, ja. in leven blijft en weer uh, kan herstellen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik graag nog wilde zeggen als uh, relatie van Peter. Dank u wel, meneer Knoops. Uh, uh, we gaan praten met Sofie Hermans, waarnemend fractievoorzitter van, van de VVD. Uh, niet alleen geschokte reacties uh, bij zijn collega's en kennis... uit de misdaadverslaggeving, maar ook in Den Haag. We hebben al een aantal reacties gehoord. Uh, hoe reageert de VVD? Goedenavond, mevrouw Hermans. Ja, goedenavond. Ja, um, ik heb het net ook op Twitter gezet. Ja, ik heb hier gewoon geen woorden voor. Het is echt verschrikkelijk uh, wat er uh, gebeurd is. En, uh, ik hoorde het net meneer Knoops en Plasman zeggen. We kunnen nu alleen maar hopen dat het uh, met Peter Erdevries. de Vries, uh, uh, medisch gezien goed gaat vanavond, maar echt ja. afschuwelijk. Heeft u contact met meneer Rutte? Nee, ik heb geen contact met meneer Rutte gehad. Nee, nee. Ja. Hij uh, heeft nu zijn eigen overleg. En, uh, uh, ik, uh, nou, ik was thuis toen ik het, uh, toen ik het hoorde. Ja. En, uh, maar u nou zegt zo. hij heeft zijn eigen overleg. Komt hij met een reactie? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik hoorde net ook op RTL Nieuws dat hij uh, in overleg is uh, in Den Haag. En hoe dat verder gaat, weet ik niet. Ja, het is allemaal nog zo... Vers en uh, uh, nou ja, iedereen is uh, van slag en, uh, uh, en, en aan het doen, uh, de, uh, de mensen hier in Amsterdam, de politie, uh, de mensen natuurlijk in het ziekenhuis bij Peter R. de Vries, uh, maar ook in Den Haag wat we, wat we kunnen doen. Mevrouw Hermans, uw collega Gertan Segers noemde het een aanslag op de rechtsstaat. Ziet u dit ook zo? Ja, ik, um, ik vind het heel moeilijk, om. Uh, daarom zei ik ook, ik, ik heb er geen woorden voor. Wat, wat, wat er precies gebeurd is, uh, ja, we weten de, de vreselijke gevolgen. Um, maar um, uh, ja, dit, dit, dit voelt in alles natuurlijk als, als een uh, enorme uh, ja, inbreuk daarop. Uh, de, dat je dus niet veilig uh, van, van een televisiestudio naar de auto kan, kan lopen. Um, en nu uh, ja, afwachten wat de verdere berichten zijn, ook van de politie. Ik begreep net ook dat, dat er een vermoeden was dat er een dader was gepakt, maar dat dat ook niet zo, uh, althans nog niet bevestigd nog niet kan bevestigd, worden. Dus nee, nee. Er is nog zoveel onbekend dat ik het heel prematuur, nou ja, vind, het ja, heel prematuur vind om daar, uh, om daar uh, uitspraken over te doen. Anders dan dat het natuurlijk, nou ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, echt uh, uh, afschuwelijk is. Ja. Uh, hoe kijkt u hier nu naar de veiligheid van uw en uw collega's? We hebben nu een strafrechtadvocaat gehad. Natuurlijk al een politieke moord. Nu een, een, een, een journalist die ernstig uh, gewond is geraakt... Bij een, uh, bij een aanslag met vijf kogels uh, die afgevuurd zijn op hem. Uh, kunt u met uw collega's nog vrij over straat? Ik bedoel, Rutte nog over het binnenhof fietsend? Ja, ik denk dat de veiligheid van journalisten... Uh, van... Uh... Um, van politici, van, van iedereen eigenlijk in Nederland. Ik bedoel, het maakt, maakt niet uit wat voor werk je doet. Um, uh, is van het allergrootste belang. Uh, advocaten noemen nu uh, natuurlijk uh, terecht ook. Um, en, en als er zoiets gebeurt als vanavond... dan ga je daar allemaal weer over nadenken. En schiet dat natuurlijk allemaal door je hoofd. Van uh, ja, hoe zit dat en hoe werkt dat en hoe hebben we dat uh, geregeld? Dat zijn allemaal hele terechte vragen. Maar om, dat, ja, ook, dat is voor mij om daar nu een oordeel over te vellen... Of, Anders dan de mening die ik ben toegedaan... Uh, dat onze, onze allerveiligheid uh, natuurlijk altijd voorop moet staan. Voor iedereen in Nederland bedoel ik dan, om dat nog nee. even te benadrukken. Goed, dankjewel, uh, Sophie Hermans, ja. waarnemend fractievoorzitter van de, van de VVD. En uh, waarschijnlijk komt uh, de premier ook nog met een reactie straks. Um, we flitsen even naar de ruststand. Uh, ik aan voetbal, Italië tegen, tegen Spanje. Arman uh, Afsaroglu... Uh. Ja, Rusten, vijf, ja, vijf minuten geleden afgefloten door de Duitse scheidsrechter Felix Brieg. Die een uh, overigens uitstekende eerste helft heeft gefloten. De wedstrijd en wedstrijd heeft laten worden. Het enige wat nog ontbreekt zijn de doelpunten. In een redelijk aantrekkelijke eerste helft met kansen voor beide ploegen is de ruststand in Londen op Wembley. Bij Spanje-Italië dus 0-0. Dankjewel, dat was uh, Arman Afsaroglu. Dan gaan we naar uh, onze politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, daar ben je weer in Den Haag. Hoi, goedenavond. Hoi. Uh, wat is bij jou het laatste nieuws? Ik hoorde jou net zeggen dat Rutte vanavond nog met een reactie komt. Dat zal inderdaad het geval zijn. Want hij uh, zit nu op het ministerie van Justitie te overleggen... met minister Gapperhaus ja. van Justitie over de ontstaande situatie. Er wordt bijgezegd dat er geen crisisstaf uh, is bij elkaar geroepen... maar zij zitten daar om de... Uh, ontstaande situatie te bespreken. Uh, kijken natuurlijk ook wat er gebeurt in Amsterdam... waar de driehoek bij elkaar is, uh, de burgemeester... het Openbaar Ministerie en de politie overleggen daar ook. En ondertussen wordt er in Den Haag natuurlijk... Uh, ja, min of meer gewoon uh, doorgewerkt en doorvergaderd. En je merkt dat uh, veel politici hun bijdrage... in zo'n debat gebruiken om te reageren op de ontstaande situatie. Dat gebeurde bijvoorbeeld toen minister en CDA-leider Wopke Hoekstra...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 Vandaar dat ik het wat omvloers doe. Ja, Wokke Hoekstra, de minister van Financiën en CDA-leider. Duidelijk aangeslagen. En dat geldt denk ik voor de meeste politici hier wel in Den Haag. Je hoorde Hoekstra ook zeggen dat er later vanavond een reactie wordt verwacht... van minister Grappenhaus van Justitie en ook van premier Rutte. Hopen wij nog iets te horen later vanavond. Maar dat zal pas zijn als zij het beeld dat ze vanuit Amsterdam krijgen... van de driehoek daar compleet hebben. Dankjewel Wilma. Wilma Borgman. Right <laughs> mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. Take it so, so. Don't punish me so, so. with brutality. So, so. Talk to me so, so. so you can see. Ja, um, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? going on? De Amsterdamse driehoek die geeft uh, vanavond om 11 uur een persconferentie in verband dus met het neerschieten van Peter Erdevries. Dat is het, het laatste nieuws en het gebeurt op het hoofdbureau van de politie aan de Elandsgracht. En burgemeester Halsema is daar momenteel bijeen met de hoofdofficier van justitie en de politiecommissaris. Wij zijn terug uh, naar het nieuws van tien uur. En Radio 1. En, uh, die benen die malen maar rond ram. Bam, bam, bam. De Tour raast door Frankrijk en wij zijn erbij. De bocht naar rechts en dan is daar in de vechtende finisher gaan we echt sprinten. Elke dag vanaf twee uur hoor je hier Radio Tour de France. Hij bijt, hij vecht, hij knokt, maar hij komt er niet bij. Is die Radio Tour de France? Met alle ontwikkelingen in de koers. De etappe op de voet gevolgd. En Dan komt Kevinis. Kevinis nog is. Komt vroeger op kop, hoor. Luister lekker, elke toerdag vanaf twee uur. Het is Kevinish voor Philips en vandaag. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon in de C. Creon Kozijnen. Fijn hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Was fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting. Dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. VidaXL trendy meubels voor ontzettend lage prijzen en gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen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 het is tien uur, Jeroen van Kan met het NRS Journaal. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam. Hij is ernstig gebond naar het ziekenhuis gebracht. De Vries werd rond half acht in de Lange Leidse Dwarsstraat... in Amsterdam onder vuur genomen. Hij kort daarvoor de studio op het Leidseplein verlaten... van waaruit de RTO Boulevard wordt uitgezonden, waar hij te gast was.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 Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en premier Rutte... komen vanavond bijeen bij de NCTV in Den Haag... om zich te laten informeren over de schietpartij in Amsterdam. En ook de Amsterdamse Veiligheidsdriehoek is met spoed bijeengekomen. Burgemeester Halsema komt later vanavond met een reactie. En om half elf vanavond geeft de Amsterdamse politie een persconferentie. ChristenUnie-leider Gertjan Segers noemt het een afschuwelijk bericht... en de vreselijkste flashback naar andere aanslagen op onze samenleving. Partij van de Arbeid-leider Liliane Ploemen spreekt van een aanslag op de journalistiek en op onze vrije samenleving. CDA-leider en demissionair minister van Financiën Bobke Hoekstra... noemde het neerschieten van de Vries... tijdens een vergadering van de Kamer onvoorstelbaar en verschrikkelijk. En Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... zegt het onvoorstelbaar te vinden... en laat verder weten dat dit de journalistiek recht in het gezicht treft.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 Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pontmuseum in Tilburg. Met zes nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een wilderige tuin. De Pontmuseum. een perfecte dagtrip. Reserveer op Pont.nl. Ik wil van mijn auto al. Geen tijd om je auto zelf te verkopen. Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto al. .nl Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd.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 Gamma bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven korting op isofair isolatierol per vierkante meter van 7,99 voor 5,99. Ik kan het, gamma. Zonder gedoe, Verkocht. Ik wil van mijn auto.nl Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars.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 Goedenavond. U luistert naar de nieuws- en actualiteitenzender op NPO Radio 1. Uh, eigenlijk zouden we langs de lijn doen met een integraal verslag van Italië tegen Spanje. De halve finale bij het EK. Maar u begrijpt, u bent terug bij deze speciale uitzending van de NWS... in verband met de aanslag begin deze avond op verslaggever Peter R. de Vries. Naast mij zit uh, Fleur. Ja, goedenavond. Uh, we gaan uh, naar Amsterdam terug, want daar is ons verslaggever Matthijs van der Wiel. Uh, Matthijs, jij bent in het gebied uh, waar vanavond Peter R. De Vries is neergeschoten. Dat was nadat hij op bezoek uh, was geweest, dat hij te gast was bij RTL Boudevaar. Hoe lang is dat nu geleden ongeveer? Even kijken, want ik ben door alle commotie hier ook de tel kwijt. Ja, dat is 2,5 uur geleden. En wat zie je dan 2,5 uur later? Dat uh, het onderzoek in volle gang is hier. Uh, de vries natuurlijk meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. En hier dan uh, druppelen dan heel veel agenten binnen. Jongens, kom op. En, uh, uh, politie die nou nu op dit moment mensen weer wegstuurt... Wat is er? Moeten we weg? Ja, we willen iedereen weg hebben. Oh. Ja. Nou, je hoort de agenten roepen, de afzetting wordt zelfs groter op dit moment. Ze willen dat de pers ruimte maakt. Afzetting die al heel groot was hoor, want ik sta 100, uh, nou, misschien wel 200 meter uh, ver weg van de plek waar de vries is neergeschoten. En in dat gebied uh, zie je dan de politie heel druk bezig met het onderzoek met uh, allerlei middelen, de technische uh, forensische experts van de politie... Thank <laughs> you. Er gebeurt hier van alles. Er staan natuurlijk veel mensen die wat willen opvangen. Komen vertellen wat ze ervan vinden. De schok, de sensatiezoekers zie je hier. Maar net wat er ook gebeurde hier op de hoek van de straat. Ik sta weer op de plek waar ik in het begin van de uitzending was. De hoek van de Lange Leidse Dwarsstraat en de Leidse Straat. Daar zit een McDonald's restaurant. En net tien minuten geleden opeens ja, gedoe. Uh, uh, commotie. Agenten die kogelwerende vesten aantrokken. En massaal naar binnen gingen met wel 25 agenten gingen ze naar binnen. Uh onduidelijk wat er aan de hand was. Dan zie je ook meteen ook de geruchtenmachine. Dan roept er iemand, de verdachte zit binnen. Nou, daar lijkt het helemaal niet op hoor. Want uh, na tien minuten doorzoeken van dat pand, alle klanten moesten eruit. Uh, het personeel mocht wel binnenblijven. We zagen de politie in de keuken kijken, overal rondkijken. Kwamen ze weer naar buiten. Uh, nou ja, En er was er verder helemaal niks aan de hand. Ga er maar vanuit dat op het moment dat er een verdachte is, dat er dan ook uh, speciale eenheden zullen zijn die dan meteen ter plekke zijn om een arrestatie te verrichten als dat mogelijk is. Nou ja, dat gebeurde hier zojuist. Dit is de situatie hier in de binnenstad. Vlakbij de plek waar de vries is neergeschoten. Wij krijgen ondertussen ook beelden uit andere plekken van het land. Het vuurmedisch centrum. Ook daar zwaar bewapende politie. Het lijkt erop dat dat de plek is waar de vries ligt. Waarschijnlijk wordt geopereerd op dit moment. Een ziekenhuis dat bekend staat om de traumachirurgie. waar mensen na zware ongeluk ook bij voorkeur naartoe worden gebracht. Uh, we hebben verder geen berichten daar vandaan. Nu wordt ook weer weggestuurd door de politie naar een uh, uh, achter een, een lint. Ik weet niet waarom ze dat doen, maar de ingang van de McDonald's wordt nu ook uh, afgezet. Misschien moet het onderzoek daar verder gaan. En willen ze geen mensen die met hun gezicht tegen de ruit geplakt zitten? Ik vertelde net over het VU Medisch Centrum. We hebben verder geen berichten natuurlijk. Hey, wat weten over, we iets over nieuws, zijn over toestand, Matthijs? Nee, precies. Dat wil ik net zeggen. We hebben geen berichten over hoe het met hem gaat. Uh, wat de toestand is. Of hij wordt geopereerd. Uh, geen idee daarvan. Dat zullen we ook niet waarschijnlijk van het ziekenhuis horen natuurlijk. Dat, dat, ja, hoe, hoe en wanneer. Uh, dat is helemaal de vraag hoe het uh, met hem is. Uh, en ik vertelde over beelden uit de rest van het land, ook uit Breda. Breda, ook daar zwaar bewapende politie. En Breda, dat, is, dat weet ik toevallig, want ik was vanochtend, sprak ik nog met hem... met Peter Schouten, de woon- en werkplaats van Peter Schouten. Peter Schouten is samen met Onno de Jong advocaat van kroongetuigen Nabil B. De man uh, wiens broer is uh, vermoord en wiens advocaat Dirk Wiersum is vermoord. Uh, ik spas daar omdat maandag het proces begint tegen de verdachte van de moord op Dirk Wiersum. Juist om te praten met deze twee advocaten over wat ze uh, nu doen. Uh, kroongetuigenadvocaat geworden na de moord op Wiersum. Hun beveiliging. Ik heb ook gezien hoe zij, althans voor een deel gezien, hoe zij beveiligd worden. Ja, de ironie is dat we vanochtend daar een interview over hadden. Vanavond gebeurt dit. Uh, ik had het ja. nooit kunnen bedenken. Ja. Maar we hebben dus ook gezien dat daar politie, uh, uh, zwaar bewapende politie in de wijk was daar uh, in Breda. Dankjewel Matthijs van der Wiel uh, voor nu. We komen bij je terug uh, zodra er weer aanleiding voor is. Uh, de minister premier Mark Rutte en uh, Vert Grapperhaus, de justitieminister, die zijn in Den Haag met de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid uh, in conclave. Uh, het laatste nieuws van Peter R. de Vries is dan uh, niet anders dan dat we al eerder wisten dat er vijf kogels op hem zijn afgevuurd en dat die ernstig gewond, zwaar gewond is afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is geen uh, nationale crisisstructuur van kracht, dat zegt een woordvoerder trouwens. Uh, en uh, ja, we hopen natuurlijk op een reactie van het, van het kabinet uh, na dit bewuste overleg. Aan de lijnen meneer Klaas Wilting, voormalig woordvoerder... van de politie Amsterdam in de jaren 80 en 90. Uh, samen met Peter R. De Vries had u ooit plannen om de politiek in te gaan. Wat is uw eerste reactie, meneer Wilting? Goedenavond. Eens kijken of we de verbinding kunnen... Goedenavond. Dag, meneer Wilting, welkom. Uh, ja, ik, ik vroeg wat is uw eerste reactie? Nou, mijn eerste reactie is dat het natuurlijk uh, verschrikkelijk is wat er is gebeurd. Uh, ik ben er zelfs een beetje kapot van. Ik ken Peter natuurlijk uh, heel erg goed. Zowel uit mijn tijd als uh, woordvoerder. Waarbij ik heel veel in zijn programma heb gezeten. En hij ook veel bij mij kwam. Vanaf de heilige ontvoering eigenlijk, uit die periode, ken ik hem al. We hebben natuurlijk samen nog geprobeerd om een politieke partij uh, op te richten. Kortom... Uh, ja, als je dat zo van nabij meemaakt en je krijgt deze berichtgeving binnen, ja, dan uh, doet het wel wat met je. Heeft u het uh, zeg maar ooit aan zien komen? De retour moet wat harder, want ik versta u juist ja. niet. Echte professional. Nee, ik ik zeg, um, he, had u deze aanslag uh, verwacht? Had u er wel eens rekening mee gehouden? Uh. Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen. Uh, ik weet dat Peter, uh, geloof ik, geen beveiliging uh, wilde hebben. En, uh, ik ken natuurlijk John van de Heuvel heel goed, die ik van de week nog heb ontmoet. En als die ergens is, dan staan er vier beveiligers omheen. En uh, zo, zo triest is het uh, uh, langzamerhand uh, geworden dat uh, de dienstbeveiliging, uh, weet ik veel, hoeveel mensen inmiddels beschikbaar moet hebben om alle mensen... Uh, die op iets hebben gezegd of die juist iets hebben betekend... en ook op het gebied van criminaliteit duidelijk ook statements durven te maken... dat die gewoon niet meer veilig zijn. Ik gaf het al eerder aan, John van de Heuvel, Paul Vught... die zijn echt ondergedoken geweest uh, in safe houses. Uh, uh, u kent Peter van dichtbij. Wilde hij dat niet? Hoe, stond, hoe staat hij daarin? Ja, dat is, dat is voor mij ook heel moeilijk te zeggen... Uh, Peter is iemand die uh, op zich niet bang is. Uh, en die uh, in feite zijn eigen weg bewandelt. Uh, ja, gewoon recht toe, recht aan man. En ja, ik denk dat dat ook gewoon een beetje, beetje, beetje meespeelt bij hem. Van dat hij dat gewoon, gewoon niet wil. Hij, hij, hij, lost, hij lost het probleem, hij zichzelf op. En toch denk ik dat, en dat zien we nou vandaag dan ook weer gebeuren. En het wil niet zeggen, als je helemaal beveiligd wordt... dat er dan dit niet kan gebeuren. Maar de kans is natuurlijk aanmerkelijk kleiner. Ja, we leven in een democratie. Ik zei al, het is een open samenleving. Uh, maar het feit dat die live naar televisieuitzendingen ging... dat iedereen ook wist waar die locatie was en is... Uh, is het toeval dat hij ja, dan wel precies neergeschoten is... Uh, toen hij zeg maar, de studio van RTL Boulevard uh, verliet? Ja, kijk, dat is natuurlijk wel zo dat als je... Als je eigenlijk duidelijk maakt... Uh, en dat mensen ook weten dat je in een bepaald programma zit... dan is natuurlijk de gevaarzetting gewoon aanmerkelijk groter voor je. Want daar wordt natuurlijk altijd naar gekeken. Naar, uh... De verbinding valt denk ik weg. Daar wordt natuurlijk altijd naar gekeken. Naar de veiligheidssituatie neem ik aan. Bent u daar nog, meneer Wilting? En anders gaan wij door. Ehm... Um... Goed. Ja, we gaan naar, uh, terug weer naar, even naar Amsterdam. Naar Matthijs Holtrop, onze ja, verslaggever. Ja, is namelijk bij het Hoofdbureau van de politie in Amsterdam, Matthijs. Uh, we hebben begrepen dat er een persconferentie is aangekondigd, hè? Ja, ik krijg ook, God, ook nog een. Ja, sleutel. die is rond 11 uh, uur uh, staat die gepland. De persconferentie, Marijke Stoor van de politie staat nu naast mij. Hier vindt natuurlijk ook het overleg plaats met de burgemeester, nu, Frank Pauw, hoofd van de politie en het uh, Openbaar Ministerie. Kunt u iets zeggen over? Wat er dan wordt besproken? Welke vragen op tafel liggen? Het klopt inderdaad dat hier achter mij op het Amsterdamse hoofdbureau de driehoek bijeen is. En zij bespreken nu de laatste stand van zaken over deze zeer heftige casus. Wat daar precies besproken wordt, dat kan ik uiteraard niet met u delen. En om 11 uur zal er dus een persconferentie zijn. Ik sprak u een half uur geleden ongeveer ook. Is er al nieuw nieuws, bijvoorbeeld over de toestand van meneer De Vries? Nee, op dit moment kunnen wij, hebben wij geen update te melden. Onze vraag van een half uur geleden blijft natuurlijk nog staan. Wij doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak. Alle informatie die burgers voor ons hebben is welkom. Nou, nog geen uh, nieuwe nieuwsberichten dus voor nu. Uh, straks om elf uur hopen we meer te horen over al die berichten waar Matthijs van der Wiel het over had uit het land. Van uh, de klopjacht, noem ik het maar, naar de daden. Zowel in Amsterdam als uh, daarbuiten. Elf uur dus. Ja. Dankjewel, je uh, Mathijs Holterop. En nogmaals, de politie doet een dringende oproep: als u getuige bent geweest van de aanslag. En u beschikt ook over beelden om die uitsluitend te delen met de politie... en contact op te nemen met het nummer 0900-8844. 0900-8844. Het is uh, kwart over tien. We gaan uh, naar onze commentator Arman Afsaroglu. De halve finale Spanje-Italië is uh, aan de gang. Hoe, hoe ver is de wedstrijd gevorderd, uh, Matthijs? Uh, Arman, het is, we, uh, zijn Arman. Uur, we zijn een uur onderweg en het is nog altijd 0-0 op Wembley bij Italië tegen Spanje. Met nog altijd kansen, ook na rust in de tweede helft. Het is eigenlijk een zeer vermakelijke wedstrijd. Het enige wat er aan ontbreekt zijn de doelpunten. Die blijven vooralsnog dus uit. Spanje heeft nu de bal met Oyar Zabal. Een man die ook al een kans kreeg in de eerste helft. In de tweede helft waren er kansen voor Emerson. Dat is de nieuwe linksback van Italië. Hij raakte de lat. Een schot van Busquets namens Spanje dat overging. En daarna nog, en dat was misschien wel de grootste kans van de tweede helft... het schot van Federico Chiesa, de Italiaans speler van Juventus. Hij schoot de bal in de verhoek, maar daar lag Unai Simon klaar om dat schot te keren. Verder is het een felle wedstrijd met veel strijd. En nu Jordi Alba voor Spanje, die een voorzet geeft. Die verdwijnt in de handen van Donnarumma. En daarna kan Italië misschien snel in de aanval. Zo blijft het tempo hoog. Zijn de twee trainers zeer actief langs de kant. En is dit misschien een kans voor Italië? Nee. Want Spanje via Laporte kan onderscheppen. Toch een schot van afstand. En die valt erin. En zo komt Italië op voorsprong. Het is een doelpunt van Chiesa. man die ook heel belangrijk was voor Italië. De vorige keer dat de ploeg speelde op Wembley. Dat was in de achtste finale tegen Oostenrijk. Toen de Italianen een verlenging nodig hadden. Om uiteindelijk de kwartfinale te halen. Een kwartfinale die de Italianen wonnen van de de Belgen en nu is het diezelfde Chiesa die dus de band breekt in Londen en het eerste doelpunt maakt van deze eerste halve finale op het EK voetbal. Heel veel vreugde bij de Italiaanse spelers en bij de vele duizenden Italiaanse fans die toch op deze wedstrijd zijn afgekomen de tribunes. Je komt Londen niet in vanuit Italië maar er wonen veel Italianen ook in de omgeving van de Britse hoofdstad. Het begint eigenlijk allemaal bij de doelman. Donnarumma na een Spaanse aanval die in niets eindigt. Donnarumma geeft vervolgens mee. En dan is Italië razendsnel aan de andere kant. Binnen een paar seconden kan Laporte de bal niet wegkrijgen uit het eigen 16-meter gebied. Pikt Chiesa de bal op en plaatst hij hem in de verre hoek. Buiten bereik van de Spaanse doelman Unai Simon. Half uur nog op Wembley. Italië leidt dus door een goal van Chiesa. Dankjewel. U luistert naar Radio 1, de nieuws- en actualiteitenzender. Waar wij natuurlijk druk bezig zijn de hele avond met het feit dat misdaadverslaggever Peter Erde Vries eerder op de de avond in het centrum van de hoofdstad is neergeschoten. Hij is zwaar gewond naar een, een ziekenhuis overgebracht. En we hebben nu aan de telefoon uh, rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman. Saskia, goedenavond. Wat, goedenavond. Wat, wat, is, wat is uw reactie? Ja, ik ben, ben verbijsterd, eerlijk gezegd. Uh, aan de ene kant weet je natuurlijk dat, hij, uh, dat er gevaar was. Uh, en daar leek hij eigenlijk redelijk nonchalant mee om te gaan. En aan de andere kant. Uh, ja, verwacht je toch ook weer niet dat dat gebeurt... zo openlijk en zo midden op straat... in het centrum van Amsterdam... dat gewoon mensen, mensen rondlopen. Dus ja, en, en je weet natuurlijk niet uit welke hoek het komt. Dus uh, ja, alles in mij zegt van... dat heeft natuurlijk te maken met zijn werk. Uh, en mogelijk met het feit dat hij vertrouwenspersoon was... van kroongetuigen naar Biel B. Maar zeker weten doen we nog helemaal niets. Nee, er is ook nog niks bekend natuurlijk. Uh, we zijn nog nee. op zoek naar, naar de dader. Uh, ja, hoe stond hij erin? We hebben het eerder gevraagd. En misschien weet u dat uh, ook beter. Hij was zich uiteraard bewust van de risico's die hij liep. Maar ja. hij nam niet de maatregelen zoals we die kennen... van safe houses, um, nee. onderduiken. Hij ging toch een soort van gewoon door met zijn leven. Uh, wat, wat zei hij daarover tegen u dan bijvoorbeeld? Ja, het was een beetje eigenlijk zoals hij is. Hij, hij bewandelde zijn eigen pad. Hij, uh, hij kon behoorlijk eigenwijs zijn. Hij had zoiets van... Uh, ik wil gewoon mijn werk kunnen doen. Ik wil gewoon mijn leven kunnen leven. En Hij was natuurlijk voorzichtig. Hij keek echt wel over zijn schouder... en hij nam geen rare onverantwoorde risico's... Maar hij wilde niet in een zwaar beveiligingsregime terechtkomen. En uh, ja, hij heeft denk ik toch altijd wel vertrouwd op, uh, op zijn instinct. En ja. dat, uh... ja, heeft u daar ooit wel eens gesprekken over gehad met hem? Want je kan je toch voorstellen: uh, het verharde zo na de moord op Derek Wiersum, ja. dat hij ja, wel degelijk groot gevaar liep. En dat natuurlijk ook geweten heeft. Ja, nou ja, dat, uh, daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. Mijn eigen collega, John van Heuvel, uh, die bij de Telegraaf de Misdaad verslaggever is... die zit al, al bijna drie jaar in een loodzwaar regime. Die leeft onder een soort kaastolp ja. vanwege doodsbedreigingen aan zijn adres. Uh, ja, dat wilde Peter R. De Vries niet. Dat was ook niet al zo lang uh, noodzakelijk waarschijnlijk. Uh, hij heeft op een gegeven moment in 2019 gezegd... Dat hij op een dodenlijst stond van Ridouan Tachi, de hoofdverdachte in dat grote liquidatieproces. Uh, toen kreeg hij een brief van Taghi, uh, waarin Taghi hem schreef dat hij niks te vrezen had. Dat hij juist bewondering had voor Peter R. De Vries als misdaadverslaggever. Maar dat was toen. En daarna is Peter Erdevries Vries natuurlijk samen met twee advocaten... Uh, de kroongetuigen, de aardsvijand van uh, dezezelfde Ridouan Taghi... gaan bijstaan. En ja, dat uh, heeft natuurlijk absoluut extra gevaar opgeleverd. En nogmaals, we weten niet of het uit die hoek afkomstig nee. is... maar het ligt natuurlijk wel een beetje in de lijn der verwachtingen. Je, je denkt daar natuurlijk aan. Het, het is... Uh, ja, een logische gedachtegang om daar eerst aan te denken. Ja. Eerder gaf een van de, de advocaten meen ik aan van uh, dit moet gezien worden als een keiharde waarschuwing vanuit de onderwereld. Zo werd dat geïnterpreteerd. Ja. Ja. Uh, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik eerlijk gezegd ook. Uh, volgende week, maandag. De, zou de inhoudelijke behandeling van het strafproces over de moord... op advocaat Dirk Wiersen beginnen, de advocaat van de kroongetuigen. Uh, de broer van de kroongetuigen is al eerder vermoord. Daar is iemand voor veroordeeld, maar er is nooit uh, vastgesteld... wie er achter die moordaanslag zat. Uh, ja, en nu Peter Ed vries. En het zijn wel allemaal mensen die uh, op de een of andere manier bij dat proces tegen van Tachy en zijn medeverdachten betrokken waren. Dus het ligt toch voor de hand om daaraan te denken. En het feit dat dat een paar dagen gebeurt... voordat die inhoudelijke behandeling begint... dat geeft wel te denken. Ja. Nou, we hebben eerder grapperijs gezien. De aanleiding van de moord op Derk Wiersum. Die, die kwam woorden tekort. Uh, we weten dat hij nu in overleg is met, met, uh, met Rutte. Demissionaire premier Rutte. Um, ja. Wat voor reactie kunnen we van hem verwachten? Ja... Ik weet het niet. Weet je, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook veelvuldig aandacht gevraagd voor bedreigingen aan het adres van journalisten. Um, er is een, een uh, organisatie pers veilig opgericht. Er zijn allerlei maatregelen genomen die moeten leiden tot, tot meer veiligheid voor, uh, voor journalisten. Maar je kunt tegelijkertijd natuurlijk je werk niet doen... als je, als je voortdurend uh, met een cordon mensen om je heen loopt. En dat is precies de reden waarom Peter R. dat ook niet wilde. Die had zoiets van ja, ik ben voor het goed kunnen doen van mijn werk... ook afhankelijk van, uh, van bewegingsvrijheid en mogelijkheid om te kunnen doen wat ik wil... Ik weet nog sowieso zo zo net niet wat, uh, wat Grapperhaus hier tegen kan doen, behalve dan uh, ja, proberen om, uh, om alles te doen om de dader te pakken te krijgen en uit te vissen wie erachter zit. Ja. Uh, heeft u John van Heuvel gesproken? Inmiddels? Nee, vanavond nog nee. niet. Nee, nee. Maar uw collega's bij de Telegraaf, want uh, ook de Telegraaf uh, heeft natuurlijk het nodig achter de rug. En, uh, ja. Ja, hoe, hoe, hoe komt dat aan? Ja, hard. Dat komt heel hard aan. Kijk, Peter is natuurlijk ooit zijn journalistieke carrière ook begonnen bij de Pettergaard. Ja. Uh, en we kennen hem allemaal goed. We komen hem geregeld tegen. En uh, ja, dit hakt er enorm in. Uh, Peter was natuurlijk een man, uh, een beetje een, een uh, hoe moet ik dat zeggen... een man die, die zo op het eerste oog heel erg arrogant leek, uh, maar dat absoluut niet was... Ik heb zelf uh, ja, aan de lijzen ondervonden hoe uh, nabestaanden op hem reageren... in zaken waarin hij zijn tanden heeft gezet. Hij heeft uh, in, in allerlei cold cases, zoals die van de moord op die elfjarige Nicky Verstappen in Limburg... zoals de zaak Milika van Doren, die op dat, dit moment in hoge beroep loopt in Amsterdam... daar heeft hij zijn tanden in gezet, daar heeft, is hij net zo lang achteraan gegaan... totdat... Uh, er nieuw uh, uh, onderzoek werd gepleegd, er toch weer bewijzen op tafel kwamen. Uh, die nabestaanden van deze slachtoffers, die lopen met hun weg. Die zijn echt. Ja. Voor hen is, is Peter een held. En er was net een uh, nieuwe crowdfund, uh, actie opgestart. Precies voor Tanja ja. Groen. Ja, ja, dit jaar moest het jaar van Tanja Groen worden. Uh, en hij trekt dan ook echt alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dat is ongekend. Ja, Die, voor uh, alle duidelijkheid. Hij, hij vecht waarschijnlijk nog voor zijn, zijn leven. Hij is ja. ernstig uh, gewond afgevoerd naar het ziekenhuis, door zijn hoofd geschoten. Uh, ik neem aan dat u niet foto's heeft uh, bekeken. Ik ja, zag ze per ongeluk wel langskomen, want ja er zijn altijd mensen die het nodig vinden om je, om je dienst te sturen. Uh, ja, daar heb ik niet lang naar gekeken. Mm. Dus, uh, nee. Nou, mevrouw Belleman, dank u wel voor uw reactie. Uh, nou, een man die alles weet van Houses dus is natuurlijk Geert Wilders. We hebben hem aan de lijn. Goedenavond, meneer Wilders. Wat is uw, eerste? Hi, wat is uw eerste reactie? Nou ja, geschokt. Uh, natuurlijk wie niet. Ik heb uh, dat zag en hoorde... Um, de, de, de. Ja, het is om, uh, om stil van te worden. Ik moet denken aan, uh, aan uh, de eerdere beelden die we van uh, Pin Fortuyn uh, uh, hebben gezien. Van Theo van Gogh nog langer geleden. Mensen die ja. op straat liggen en waar de een keer een, een hele andere werkelijkheid ontstaat. Van mensen die ja, iemand om het leven proberen te brengen. Nogmaals, ook ik. Het allerbelangrijkste is dat hij hopelijk blijft leven. En dat hij uh, herstelt. En uh, daar moeten we nu en ook ik nu vooral uh, aan denken. En hoop dat dat... Dat, dat gebeurt. Ja, onze gedachten zijn natuurlijk bij zijn, zijn familie en zijn kinderen en zijn, ja, kinderen, zijn verwanten. Um, maar ja, u leeft al uh, jaren uh, met zware ja. beveiliging. Hij heeft daar duidelijk niet voor gekozen. Ja, ik, ik, ik hoorde dat. Ik las dat ook eerder. En vanavond ook weer bij het barool, geloof ik, stond een stuk dat hij dat, dat niet uh, uh, wilde. Ik, ik, dat, als dat zo is, dat is natuurlijk... Iedereen is zijn goede recht en iedereen maakt zijn eigen afweging. Maar ja, we zien nu dat het water dat wel toe kan uh, leiden. Het is verschrikkelijk en ik snap ook wel dat mensen dat niet willen. Dat, dat, het, het, het verandert je hele leven, je, het, je vrijheid kwijt. Uh, uh, maar toch, ja, het, het, we zien ook vanavond weer dat het wel een doel vindt. Dus um, um, um, um, ja, ik weet natuurlijk niet of hij daar niet had gelijk als hij beveiligd was... maar waarschijnlijk niet. Uh, maar goed, als hij daar inderdaad zelf voor heeft gekozen... Ja, dan is dat erg, erg frang. Uh, maar um, dan kan zoiets gebeuren. Ja, wat maar, vandaag is gebeurd. Maar meneer Wilders, zelfs ah, ja. u die zo zwaar beveiligd bent... ik heb u ook ah, ja. gewoon zien volderen in verkiezingstijd... in, in een, een ja. winkelstraat in Spijkenissen. En dan kan Zeker. het ook gewoon, dat is ook bekend. Ja, dat kan ook. Daar heeft u helemaal gelijk. En aan de andere kant, als u mij daar ziet... dan gebeurt er wel meer um, dan, dan u alleen ziet. En ja. dan is het toch anders dan dat ik daar zomaar ga. Ja, dat zien mensen niet, dat weet je niet. Daar praat je ook niet over, dat moet je ook nooit doen. Uh, en dan maar nogmaals, iedereen moet het zelf weten, maar ik, ik, ik had datzelfde idee bij uh, Theo van Gogh, met Pim van Tuin. En sommigen die het wilden, anderen die het niet kregen. En, en, en, ja, op, op het moment dat er bedreigingen zijn die serieus zijn, en Peter Erdvries is, en ik spreek uh, hopelijk nog steeds, en dat blijf ik doen in de tegenwoordige tijd. Ja, Peter dat doen Vries we ook. Is, precies, Peter ja. Erdvries is, is iemand met een hoog profiel en die. Ja, de adviseurs van kroongetuigen en de tagizaak bijstaat... dat is niet zonder risico. Er zijn ook wat we allemaal weten. De heer Van Dierse, advocaat van de kroongetuigen... zijn broer zijn al eerder vermoord. Dus ja, nogmaals, ik ben niet om daar een oordeel over te geven... Advocaten, uh, journalisten, politici... Ja. ze voeren gewoon hun werk uit. Dat moet toch gewoon kunnen? Ja, dat moet zeker kunnen. Het houdt helemaal op. Onze hele rechtsstaat, als dat, als onze hele democratie... als dat uh, niet meer kan... Ze moeten gewoon een werk kunnen doen, dat moeten ze onbedreigd kunnen doen voor welke eh, politieke partij of krant of medium ze ook schrijven. Iedereen moet dat gewoon in vrijheid kunnen doen. En als je het niet met elkaar eens bent, dan ga je erover in discussie of debat of je schrijft een artikel of een boek. Maar je gebruikt nooit geweld en, en, en dat is nu wel gebeurd en dat is ontzettend triest. We weten allemaal niet waar het vandaan komt en hoe het precies had met wel of niet beveiliging. En, en wie erachter zat. Maar laten we alsjeblieft hopen dat Peter Erdevries het overleeft. Dat is het een in mijn hoofd omgaan en waar we allemaal nu voor moeten taren. Ja. Dank u wel, meneer Wilders. Ja, vanuit meerdere hoeken wordt geschokt gereageerd op het neerschieten van Peter R. De Vries. Eerder deze uitzending spraken we met Wouter Lauwmans. Hij is misdaadverslaggever voor het parool. En hij kent Peter R. De Vries goed en is geschokt door de gebeurtenis van vanavond. Volgens hem heeft de schietpartij ernstige gevolgen. Ja, het is wel een, uh, er is hier wel een. Uh...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 Dat is een harde, dat is een ontzettend schokkende ontwikkeling. Een verharding van eigenlijk de criminaliteit. En dat hebben we vroeger, en met vroeger praat ik ook niet eens over twintig jaar, maar tot tien jaar was dit onvoorstelbaar eigenlijk. Maar het onvoorstelbare is nu ineens uh, bittere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 Goed. ook op social media wordt er gereageerd. Voormalig PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asje reageert op Twitter. Ronduit afschuwelijk, wat een weerzinwekkende misdaad. En laat hij het alsjeblieft redden, dat wat Geert Wilders is dus ook al zei. En ook verschillende Kamerleden hebben gereageerd. Uh, Geert Wilders, maar die hoorden we net live in de uitzending, noemt het vreselijk. En GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver. Een afschuwelijk bericht. Mijn gedachten zijn bij Peter en de mensen om hem heen. Ja, en het neerschieten van Peter R. Vries wordt ook opgepikt in de buitenlandse media. De schietpartij haalt bijvoorbeeld de site. Van het Duitse tijdschrift Der Spiegel, de BBC en de Britse krant The Independent. En er wordt onder meer gewezen op zijn internationale bekendheid vanwege zijn onderzoek naar de verdwijning van Natalie Holloway op Aruba. NTO Radio 1.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 Demissionair minister Grapperhaus van Justitie... en premier Rutte zijn bijeen bij de NCTV in Den Haag... om zich te laten informeren over de schietpartij in Amsterdam. En ook de Amsterdamse Veiligheidsdriehoek is met spoed bijeengekomen. Om 11 uur is daar een persconferentie van de driehoek... waarop onder andere burgemeester Halsema het woord zal voeren. Ja, en in Den Haag is onze verslaggever Wilma Borgman. Wilma, um, wat denk je? Kunnen we straks een officiële reactie van het kabinet uh, verwachten? Ja, hoe officieel die zal zijn, Annette, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat op dit moment inderdaad eh, premier Rutte, demissionair premier Rutte en demissionair minister Harperhuis van Justitie bij elkaar zitten. Samen met Pieter Jaap, eh, Jaap Abelsberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Zij zitten op het ministerie van Justitie bij elkaar en wachten af wat er voor nieuws uit Amsterdam komt, zullen ook afwachten... wat de driehoek uh, daar heeft uh, besloten. Uh, burgemeester en uh, van justitie en de hoofdofficier van Justitie en de politiechef... die zitten bij elkaar en die komen, zoals uh, Jeroen net zei... om elf uur met een reactie. Pas daarna zal het kabinet met iets komen... maar wij zullen ze wel even um, te spreken krijgen, denk ik. En ja, zij zullen zich aansluiten bij wat we meer horen hier uit Den Haag. Uh, je noemde net al een paar reacties op Twitter. Nou, er zijn er een boel. Sofie Hermans van de VVD hebben we net gehoord. Rob Jetten, ik hoop dat, het over, dat hij het overleeft, zegt hij. Ploemen van de PvdA, Jesse Klaven van GroenLinks... Farid Azarkan van Denk, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... Wiebre van Haga, nou ja, eerder al Segers, Wilders en Bergkamp. En ik noem deze namen omdat zij zich hebben geuit op Twitter... Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat andere politici er anders over denken. Uh, want dat was vanavond ook bij Kamerdebatten te horen. Er wordt hier vanavond gewoon uh, gedebatteerd. En in die debatten hoorden we Kamerleden reageren. Dat uh, God bijvoorbeeld voor Caroline van der Plas... van de Boerenburgerbeweging, van Luver Gunohan van Volt... En van Corinne Ellemeet van GroenLinks. En die wil ik je even laten horen. Het komt heel hard binnen. Dit uh, is een, echt een afschuwelijke aanslag op het leven van Peter Erde Vries. Wat we nu kunnen doen, is vurig hopen voor zijn herstel en voor zijn gezondheid. Het lijkt erop dat dit een aanslag is op onze vrije samenleving. en op het leven van Peter Erde Vries. En wij kunnen niet anders dan dat hartgrondig veroordelen. Ja, we leven kennelijk in een samenleving. waar bedreigen en uh, elkaar neerschieten normaal is.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 onwijs slecht nieuws gewoon voor ons land. Ja, ik wil me dus. bij uw woorden helemaal aansluiten. ik denk de minister ook. Ja, de minister ook, uh, zei Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer... en daarmee doelde zij op uh, minister Wopke Hoekstra en CDA-leider. Die was vanavond in de Tweede Kamer bij een debat over de voorjaarsnota... en die sloot zich inderdaad aan bij wat de Kamerleden hadden gezegd. We kennen natuurlijk de toedracht niet, maar wat de toedracht ook is... dit is onvoorstelbaar en uh, verschrikkelijk nieuws.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 Uh, en ook allerlei emoties bij hebben om daar helemaal niks over te zeggen. Dus vandaar dat ik het wat omvloers doe. Ja, het is gek om er helemaal niks over te zeggen, zei Wopke Hoekstra... in een debat over de voorjaarsnota. Op het moment dat hij dat zei, op het moment dat die Kamerleden aantreden... in een debat, was er nog niet heel veel duidelijk... over wat er nou precies gebeurd was in Amsterdam. Uh, er is hier nog veel hoop en veel goede wensen. En later vanavond dus uh, meer van het kabinet. Ja, dankjewel, Wilma Borgman. We gaan snel naar Wembley en komen dan zometeen terug weer in politiek Den Haag. Arman gelijke stand. Inmiddels op Wembley doelpunt gemaakt door invaller Alvaro Morata. Die dus verrassend genoeg moest beginnen op de bank. Maar nu toch het veld in is gekomen. Een invalbeurt werd gegund door zijn trainer Luis Enrique. En hij is het eindstation van een fraaie Spaanse aanval. Die begint op eigen helft. Bal komt dan bij Morata. Het is een fraaie combinatie met Dani Olmo. Hij krijgt de bal terug. Want Olmo is dan zelf doorgelopen. Het 16 meter gebied van de Italiaan in. En schuift de bal buiten bereik van Donnarumma in de goal. En zo is het dus 1-1 op Wembley... door een goal van Alvaro Morata. Ja, dankjewel, Arman. Gaan we weer terug naar Politiek Den Haag. Want we hebben aan de telefoon Kees van der Staaij... de fractievoorzitter van de SGP. Goedenavond. Meneer van der Staaij, goedenavond. Hoort u ons? We zouden u graag... N ik, ik hoor, hoor u wel... Tot... Ja. Meneer van der Staaij, hoort, u... hoort u ons... Ja, de, de verbinding is een beetje slecht, maar ik ga het u toch vragen: wat uh, is uw uh, eerste reactie op de gebeurtenissen van vanavond? Ja, geschokt. ik over het nieuws dat PTR Eders, die zo op een absoluut klaar is, is neergeschoten. Meneer Van der Stuy, u bent eigenlijk niet uh, te verstaan. We gaan, het zo meteen, uh, we gaan het zo meteen. We gaan even een plaatje draaien en, en dan komen we zo meteen bij u terug.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 giving light to the other way, this plastic little place is just a step amongst the stars. Overkom, u luistert naar de nieuws- en actualiteitenzender uh, NPO Radio 1. We hebben al heel veel reacties uh, uit Den Haag gehoord... op het neerschieten van, uh, van Peter R. de Vries. Uh, schokkende gebeurtenis van vanavond. Um, aan de telefoon hebben we nu uh, sgp fractievoorzitter van de SGP. Uh, goedenavond, meneer Van der Staaij. De verbinding is open. Ja, zo is het beter. Nogmaals, um, ja, wat, wat zou u eraan toe willen voegen... wat, uw collega's, um, wat u al van uw collega's gehoord heeft? Nou, eigenlijk krijgen we wel dezelfde gevoelens natuurlijk. Aan de ene kant hoop je van harte dat hij het redt, dat hij het overleeft. Geschokt verbijsterd doordat dit op klaarlichte dag op zo'n brute manier kon gebeuren. En het raakt ons allemaal, omdat het ook een, natuurlijk iemand is die... Uh, ook een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving vult. We kennen hem allemaal. En ook persoonlijk, dat merk je ook als je hem eens van de keren ontmoet hebt. Vorig jaar was hij nog in de Tweede Kamer met een burgerinitiatief. Over juist aandacht te vragen voor slachtoffers van internetcriminaliteit. En nou, ook nog uh, als je met hem ook in de wandelgangen doorpraten, dan merkte je zijn warme hart voor slachtoffers van criminaliteit. En dat hij zelf nu slachtoffer is geworden van criminaliteit... ja, dat is, is gewoon niet in woorden te vatten. Dat raakt nee. ons zeer. Ver, verbaast het u, gezien de verharding van, uh, van het milieu... en, en uh, wat er plaatsvindt in, in onze samenleving op dit moment? Nou, kijk, aan de ene kant we zien het niet aankomen, zeg maar, bij wijze van spreken. Dat je zegt, van, nou ja, daar, zat je op, bij wijze van spreken, daar kon je op rekenen... dat dit vandaag of, of morgen zou gaan gebeuren. Aan de andere kant, het is waar, iedereen die de vinger erbij legt... hoe ook die uh, georganiseerde criminaliteit steeds sterker is geworden. Uh, uh, ja, hoe we ook steeds steviger de strijd daarmee tegen, moeten aanbinden. Ja, stevig genoeg uh, naar uw idee? Ja, kijk... We waren natuurlijk al in gesprek en het is nooit genoeg. Het is in die zin van, je merkt dat je eigenlijk alle zijden moet bijzetten. om um, um, ja, Ook als het gaat om de hele brute uh, georganiseerde drugscriminaliteit. Um, dat dat natuurlijk buitengewoon heftig ook in, in Nederland is. Dus in die zin ja, drukt het je ook weer met de neus op de feiten dat uh, de, de, de rechtsstaat nooit een vanzelfsprekendheid is. Nee, we zullen straks uh, hopelijk een reactie horen... van uh, demissionair kabinet Grapperhaus... en uh, demissionair uh, premier Rutte. Uh, als het goed is, hebben we nu ook aan de lijn... Uh, Farid Ashakan van Denk. Meneer uh, Ashakan, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat, wat, wat is uw reactie? Ja, vol ongeloof. Uh, ik, ik moet zeggen, ik was aan het uh, hardlopen... Uh, en ik... Stopte even, omdat ik aan het uigen was en ik zag zoveel berichten voorbij komen dat ik gewoon, ik, ik kon het gewoon niet geloven, uh, vol afschuw. Um, en, en ja, dan zie je op een gegeven moment zoveel berichten voorbij komen en, en ook verschrikkelijke beelden uh, waarvan volgens mij heel snel werd gezegd, joh, laten we daar nog wel mee stoppen. Mensen moeten dat niet online zetten. Doe dat nou niet. Dus je ziet op een gegeven moment dat de informatie zo snel gaat, uh, zo rauw, uh, zo onwerkelijk. Ja. Ja, verschrikkelijk. Uh, verschrikkelijk te doen uh, met hem, uh, met, uh, met de familie, uh, met, met, uh, met vrienden, met, met kennissen die natuurlijk ook uh, aan het bidden zijn dat hij, uh, ja, dat, dat hij de verwondingen overleeft. Omdat dat uh, naar ik begreep heb ook gewoon, uh, ja, gewoon heel, uh, heel erg uh, heel erg, erg uh, naar en heel erg. Uh, ja, heel, hij is heel erg gewond. Dus, ja, ik kom er ook, ook slecht, uh, slecht ja. over uit. Uh, ja, het is echt, uh, echt onwerkelijk. De man van het vrije woord die zich niet uh, wilde laten beveiligen... zoals we dat natuurlijk zien bij politici en bij andere mm -hmm. collega-misdaadverslaggevers. Uh, mm -hmm. Kunt u dat begrijpen? Ja, van hem wel. Hè. Kijk, hij, hij kent natuurlijk de, de misdaadwereld al heel erg lang. Iedereen kent hem, en zeker de wat oudere gardelijker dus van mijn generatie... kent hem natuurlijk van een aantal programma's waarin hij uh, geslag doet... Ook van mensen in, in, in, in, ja, in, in de criminaliteit. En hij heeft daar natuurlijk ook met sommigen een wat bijzondere band. Hij heeft natuurlijk een aantal keren ook... Uh, heeft hij ook mensen wel eens geconfronteerd. Ik weet nog een uitzending terin te dat hij ook met iemand die hem iets wilde aandoen... op hem afstapte. Dat was ook typisch Peter R. de R. Vries van de confrontatie. Niet weglopen. Uh, dus als mensen tegen hem zeiden van... jongen ik, ik, uh, ik ga je iets aandoen en kapot maken dan hij ze er vaak mee... Uh, uh, en Edge ook iemand die echt ook altijd wel opkwam uh, uh, voor slachtoffers, maar ook uh, uh, altijd op zoek was naar, uh, naar, naar uh, recht doen. Aan, aan mensen die het moeilijk hadden. En die op geen enkele manier ook niet via de politie steun kregen. Nou, dat, daar was hij altijd voor bezig. Uh, en hij, hij zat natuurlijk ook uh, ja, ja, behoorlijk in die, in, in die wereld, denk ik, uh, als journalist uh, uh, met een fijnmazig netwerk. Maar, maar de laatste jaren was hij natuurlijk ook veel breder. Hè? Je zag hem natuurlijk ook in het maatschappelijk debat... waarin hij ja. ook, uh, ja, ook opinierend was. Waarin hij soms ook met opinies kwam... die niet iedereen altijd even prettig vond. Ik vond hem bijvoorbeeld op een aantal thema's... zoals de dubbele maat, hè, de hypocrisie. Uh, ook tegenover Wilders. Uh, dat, ja, dat deed hij als, als geen ander. Kreeg hij ook, hè, van, van, van, van de achterban van Denk kreeg hij er ook heel veel waardering voor. Ik, ik heb in het verleden ook vaak... Van Menschort zei, zou je Peter Erden Vries niet willen vragen... Voor, voor in de politiek, voor bij de partij? En, en ik weet dat hij dat, dat, dat ambiëerde op een gegeven moment niet meer. Maar het is iemand die en, en heel bekend is ja. en opstond tegen onrecht. Um, um, en zeker ook de laatste jaren gewoon een, een enorme bekende stemmen, een volvechter, ja. voor ook slachtoffers die nergens terechtkomen. Voor, voor alle duidelijkheid, Peter Erdevries Vries vecht uh, nog voor zijn leven in het ziekenhuis. Ja, ja, uh, Kees van der Staai, u, u bent ook nog uh, aan de lijn. Um, ja. U kende hem persoonlijk, want u zegt, ik heb, ben wel met hem opgetrokken in Den Haag. Wat, wat, heeft hij, uh, ja, wat, wat betekent hij? Uh, heeft hij dingen losgemaakt, op gang gebracht... Uh, qua misdaadbestrijding, uh, waarin hij het voortouw neemt? Nou ja, dat laat ook wel zien dat hij ook uh, soms ook geen nieuwe wegen schulde. Dat hij behalve uh, dat hij opinie gaf, ook echt zijn best heeft gedaan... om ook dus uh, met een burgerinitiatief iets bij de Tweede Kamer aan de orde te brengen. Dus van dezelfde plek in de Tweede Kamer uh, waar wij ons uh, als Kamerleden het woord voerden, stond hij vorig jaar, uh, begin 2020, om uh, uh, um, uh, uh, op te komen voor slachtoffers van internetcriminaliteit... En dat daar meer ook aandacht voor moest komen. Dus euh, nou, dat, dat was in ieder geval een concreet voorbeeld... van hoe hij ook op, op nieuwe manieren weer ja, met zijn eigen euh, euh, drijfveren... om op te komen voor slachtoffers, om te vechten... tegen criminaliteit, euh, daar ook weer voor opkwam. Ja, U zit uh, natuurlijk dicht bij de bron in Den Haag. Heeft u al iets vernomen van, van uh, misschien dat Rutte en, en, en Grappenhaus... Uh, zo dadelijk naar buiten komen met een, met een reactie? Nee, ik heb verder geen nieuws over wanneer dat de kant, uh, van de kant van het kabinet een reactie komt. Dat ligt echt bij hen zelf. Ja, Meneer Asserkan, wat, wat raakt u het meest? Want u zegt al, ik was aan het jokken, aan het trimmen en uh, het kwam hard bij me binnen. Ja, het is, het is echt de ongeloof dat dit, dat, dit, dat dit kan, dat dit zich voordoet. Ook omdat... Uh... Uh, Peter R. Vries is natuurlijk echt al jaren uh, ook wel bekend staat om, om zijn uh, gevecht. Uh, waarbij hij het soms ook echt opneemt tegen, tegen daders die, die hem ook echt iets wel willen aandoen. Hè. Dus we hebben allebei, ik denk allemaal wel eens naar programma gekeken. Waarbij hij uh, ook, ook echt wel gevaarlijke dingen deed. En dat deed hij omdat hij het slachtoffer wilde, wilde helpen. Um, omdat soms mensen ook nergens terecht konden. Omdat, omdat zeg maar de... Dat wat, wat iemand, uh, de bedreigingen of de gedragingen, die waren voor de politie nog niet zo hard. Ja. En dan sprong hij ertussenin. Okay. En hij nou? uh, probeerde dan echt voor de slachtoffer, uh, net zoals Kees van der Stijn net zegt, op een nieuwe manier. Uh, probeerde hij uh, zeg maar echt, echt op te komen. Dus ik, ik, ja, weet je, ik kan me gewoon niet voorstellen dat mensen uh, überhaupt zo, zo, zo iemand iets willen aandoen. Zo'n zo aanslag plegen op het leven. Ik, ik vind dat zo, uh, zo, zo gewelddadig, zo rauw. Dankjewel, meneer Assakande. Uh, ja, kan, uh, zeker. ja we, we gaan verder. En Kees van der Staaij, meneer van der Staaij... dank u wel voor, u, voor uw uh, reacties op het uh, neerschieten van Peter R. de Vries. Ja, we praten door met uh, Henry Sakkers... hoogleraar staf, strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw eerste reactie op uh, de aanslag op Peter R. de Vries? Ja, dat hij toch wel erg veel... Te maken lijkt te hebben met zijn werk als, uh, als misdaadverslaggever. Uh, en en uh, in dat opzicht is dat natuurlijk ook heel bijzonder. Uh, uh, hij heeft een, een nieuw fenomeen in het strafrecht. Uh, uh, heeft hij voor gezorgd door als misdaadverslaggever ook inhoudelijk met strafzaken uh, bezig te gaan. En dat, dat is een betrekkelijk nieuw gebeuren in het strafrecht: dat een misdaadsjournalist uh, zich ook bezighoudt met de waarheidsvinding uh, uh, in zaken Marianne Vaadstra. Uh, Verstappen. Als eigenlijk de meest bekende voorbeelden waarin Peter Erde Vries. En je hoorde net dat hij dat vanuit bepaalde beweegreden vaak doet. Maar vanuit het strafrecht heeft hij natuurlijk een echt voor iets nieuws gezorgd: een misdaadjournalistiek die ook bijdraagt aan de waarheidsvinding. Ja, we horen veel um, reacties vanavond uh, hè, over, de, over de verharding. Hoe, hoe ziet u dat? Ja, dat, dat, dat, dat, daar hoef je geen glazen bol voor je te hebben. Hè. We hebben de mooie top Dennis Wiersma gehad. We hebben echt te maken met een verharding in dat, uh, in dat uh, hele, hele strafrechtgebeuren... Waar, waar, waar, wat toch wel schokkend is, waar je toch wel even stil van wordt... als je weer zo'n verschrikkelijk bericht krijgt. Ook als je, uh, zoals ik, dagelijks met dat strafrecht bezig bent... Nou, we, we zagen de schokkende reacties ook inderdaad... naar, naar de moord op uh, advocaat uh, Wiersum. Um, uh, toen werd er gezegd, dit nooit meer. Uh, en nu, uh, niet al te lange tijd later, uh, gebeurt dit. Um, ja, wat, wat is hier tegen te doen? Ja, dat is, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld om te kijken... Wat, wat is hier een paskare oplossing? Die is er ook niet. Uh, het enige wat, wat, wat, wat we kunnen doen is blijven doorpakken in, uh, in, in, die, in die georganiseerde misdaad. Overigens allemaal vanuit de aanname, daar wil ik best toch wel even wat voorzichtig in zijn... dat de aanslag op meneer De Vries, op Peter R. De Vries, te maken heeft met zijn werk. Formeel weten we dat nog niet, maar dat heeft natuurlijk alle schijn van dat dat uh, daar iets mee te maken heeft. Uh, uh, en uh, dat, dat, dat, dat moet uiteindelijk... met met, met alle wortels uitgeroeid kunnen worden. Want eh, iedere keer weer zeggen we met z'n allen dat er weer een grens bereikt is. En, eh, maar die grens lijkt toch steeds weer, weer verder te komen liggen. En dat, dat is, is echt zorgwekkend. Ja, dank u wel, meneer Henri Zakkers, hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Radboud Universiteit. Um, dan gaan we naar uh, ja, het hart van Amsterdam. Het uh, moet voor jou ook heel dubbel zijn. Parool, geven, ik ken natuurlijk allemaal Paul Vught, maar David Hielkema. Uh, Jij moet aan het werk. Uh, je hebt vanavond ja. vooral Amsterdamse politici gesproken. Goedenavond. Uh, ja. wat, wat zijn hun reacties? Ja, iedereen is enorm geschrokken. Um, iedereen noemt um, het inderdaad een aanval op onze rechtsstaat. Um, van links tot rechts. Iedereen uh, heeft hier eigenlijk geen woorden voor. Um, ja, verschrikkelijk. En dan toch ben ik benieuwd, heb jij Paul Vugts uh, gesproken? Een journalist die ook ik, uh, maanden ondergedoken heeft gezeten. Ik heb al kort even gesproken, maar hier niet over... Bureau voor werk. Uh, inderdaad, dat hij nog gaande is in de stad. Hij is nu ook gewoon aan het werk. Uh, maar we hebben niet over zijn situatie nee. gehad. Hoe is de nee. sfeer in de stad? En gelaten. Je merkt als je door de stad fietst, net ook hier voor het politiebureau, uh, waar zo meteen een persconferentie is, klampen mensen ook even aan of we al de laatste updates hebben of we al meer weten. Uh, nee. Iedereen is enorm geschrokken. Hebben jullie al meer boven water over dat er mogelijke verdachten aangehouden zou zijn? Nee, daar ben ik nog niet van op de hoogte. Ik nee. hoop zo meteen tijdens de persconferentie meer hierover te horen. Ja. Misschien ook natuurlijk van Grapperhouse en Rutte. Maar dat, nee, dat weten we nog niet. Welke persconferentie zit je op te wachten? Ik zit nu op burgemeester Halsmaat te wachten. Ja, die uh, ja. komt zo naar buiten. He. Die hebben ja. ook, uh, ook overleg. Ja. Goed, um, wat verwacht je ervan? Van de persconferentie? Moeilijk te zeggen. Um, natuurlijk zal de burgemeester ook enorm geschrokken zijn. Um, ik denk dat het, ja, uh, het veel... Uh, gedeeld is wat iedereen eigenlijk zegt nu. Uh, en ik vraag me heel erg af of er, of er maatregelen gaan komen. Ja. Natuurlijk ook voor mijn collega's die ermee te maken hebben. Maar jullie hebben hier volhoorns in de stad. Zijn er al zaken van, je denkt, ja, die, die zijn nu gaande... maar nog niet bevestigd en die ga je straks van Halsema horen. Zo bedoel ik het. Dat, nee, dat, dat weet ik nog niet. Dat durf ik echt nog geen antwoord te geven. Oké, okay, David wel, nee. dankjewel. Verslaggever Dank. Dank. en uh, werkse. Goed, we gaan even naar Wembley. Want volgens mij, het was 1-1. Spanje, uh, Italië. De, de halve finale in het EK. Ja, het is 1-1 ook geëindigd na 90 minuten. De gelijkmaker 10 minuten voor tijd dus van invaller Alvaro Morata. 1-1-eindstand betekent dat we gaan verlengen in Londen bij deze eerste halve finale. Pikant omdat dat voor de Spanjaarden al de derde verlenging op rij is. Ze speelden in de knock fase tegen Kroatië. Die wonnen ze na verlenging tegen Zwitserland. Die wonnen ze na strafschoppen. En nu dus tegen de Italianen. Weer verlenging. De Italianen spelen voor de tweede keer een verlenging. Het overkwam hen tegen Oostenrijk in de achtste finale. Tegen België beslissen ze het wel de 90 minuten... maar nu dus tegen de Spanjaarden ook weer verlenging. Ja, het is een ontzettend intense, aantrekkelijke wedstrijd geweest. Beide ploegen hebben ook kansen gekregen... om de wedstrijd al in een eerder stadium... Na zich toe te trekken in de laatste fase was Spanje de betere ploeg. Maar het eindigde dus een 1-1 verlenging. er op het punt van het beginnen. En dan weten we over een half uur. En als er niet gescoord wordt in het half uur. Zelfs uh, nog over iets langer. Pas wie de eerste finalist is van dit uh, Europees kampioenschap voetbal. Goed, dat was Amman Afsaroklo. Uh, we gaan nog even naar Matthijs Holterop in, in, in Amsterdam. De persconferentie. Wat is daarover bekend? Hoe laat is die? Daar zojuist zijn alle journalisten uh, beneden van straat opgehaald. En uh, er is een batterij. Camera's die staan klaar in een perszaaltje van het politiebureau. Het hoofdbureau aan de Elandskracht in Amsterdam. En daar gaan we van burgemeester Halsema, hoofd van politie Frank Pauw... en ook René de Beukelaar van het Openbaar Ministerie horen wat nu... Nou ja, dat hopen we althans. Uh, ja, hoe ver het staat met het rechercheonderzoek... Wat, uh, we kunnen, ja, hoe we de acties kunnen duiden die mensen hebben gezien... op onder andere de A2 en de A4, waar politieacties waren... maar ook hier in Amsterdam, zoals bij een McDonald's-restaurant... en natuurlijk het sporenonderzoek op de plaats Delict... Uh, we zijn benieuwd natuurlijk of uh, Peter Erdevries nog leeft. Wat zijn fysieke staat is, hoe hij aan toe is. Um, en daarna zullen ongetwijfeld al die vragen op tafel nog komen over de beveiliging. Hoe Peter Erdevries daarmee omging, uh, wat de status daarvan was en ja, uh, hoe het onderzoek de komende dagen verder zal gaan. Ja. Ik denk dat dat voor nu de belangrijkste vragen zijn. Ja, en onbevestigde berichten zeggen dat er een verdacht is opgepakt. Weet je daar inmiddels al iets meer over? Nee, de politie heeft een half uur geleden ongeveer ook gezegd... dat ze voorlopig even niks meer gingen zeggen tot deze persconferentie. Okay, af, ja. uh, enerzijds ook om uh, zelf de ruimte te nemen om, om alles goed uh, voor te bereiden. En uh, nou ja, dat gaat zo hoor. Dankjewel, Matthijs uh, Holterop. Uh, het is bijna elf uur tijd uh, voor het vervroegde nieuws. NPO Radio 1. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Tientallen meter. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. GAMMA bestaat 50 jaar en dat vieren we. Lang leven Bosch accuboormachine met systeembox voor 139 euro. Ik kan het, GAMMA. Ik wil van mijn auto al. Oh. Geen tijd om je auto zelf te verkopen. Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto al. Oh. NL Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer.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 En voor iedereen anders. Want wat voor de een de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is... is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies... zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij.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 Stap nu in. My Wheels. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! Yee! De NIBC Vastgoedhypotheek. Het... Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl NPO Radio 1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 Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en premier Rutte... zijn bijeen bij de NCTV in Den Haag... om zich te laten informeren over de schietpartij in Amsterdam. En ook de Amsterdamse Veiligheidsdriehoek is met spoed bijeengekomen. Rond deze tijd is er een persconferentie... waarop onder andere burgemeester Halsema het woord zou voeren. Diverse politici hebben intussen gereageerd op de aanslag op Peter R. de Vries. PVV-leider Wilders sprak kort na de eerste berichten zijn afschuw uit... En ChristenUnie-leider Segers noemt het een afschuwelijk bericht en de vreselijkste flashback naar andere aanslagen op onze vrije samenleving. PvdA-leider Ploumen spreekt van een aanslag op de journalistiek. Ook onder journalisten is de verslagenheid groot. Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten zegt het onvoorstelbaar te vinden en laat verder weten dat dit de journalistiek recht in het gezicht treft. En dan ander nieuws, vanaf komende zaterdag moeten mensen die volledig zijn gevaccineerd na de tweede prik... twee weken wachten voordat ze toegang krijgen tot horecagelegenheden of evenementen waar ze geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Eerder vandaag werd die maatregel al aangekondigd, maar onduidelijk was nog wanneer die zou ingaan. Pas na 14 dagen, als de bescherming optimaal is, krijgen mensen een geldige QR-code waarmee ze naar binnen mogen.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 Het weer nog. Vannacht is het droog en helder. Morgen is er geregeld zon met in de loop van de dag lokaal een enkele bui. En morgen wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NW-journaal. Hey Iris, wat ben jij vrolijk. Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Piekeren over het werk. Gevoelens van stress door drukte met de kinderen. Gespannen over je gezondheid of financiële situatie. AVOGEL helpt. Passyflora-rustgevende tabletten sterk van AVOGEL bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. AVOGEL helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl inhandel. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met Passiebloem van haar vogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Nu in het Lalique Museum. De Stijl, Theo van Doesburg en Tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm -hmm. hoor ik in het Sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn. Onze concurrent. Huh? Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf 10.000 euro. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Elk geluid is onbetaalbaar.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 Ga naar ster.nl en bereik meer. Goedenavond. U um, bent nog steeds bij deze speciale uitzending van de NOS... in verband met de aanslag eerder vanavond op het Peter R. de Vries... Uh, eigenlijk zouden we de integraal de wedstrijdverslag doen van uh, de halve finale Italië-Spanje. Daar wordt het op dit moment uh, wordt het verlengen. Ook daar houden we kort van op de hoogte. Maar u luistert naar de nieuws- en actualiteitenzender. En uh, geen Oog op morgen dus. Maar wel naast mij zit Wilfried de Jong. En we volgen al het nieuws rond Peter R. De Vries. Ja, we gaan weer naar onze verslaggever uh, ter plekke, Matthijs van de Wiel in Amsterdam, de plaats van de aanslag. Goedenavond, Matthijs. Hoe is het daar nu, uren later? Ja, goed. Goedenavond. Uh, zojuist haalt de politie de meeste wi uh, witte-rode rode linten weg. Een heel groot gebied was afgezet. Uh, in de loop van de avond werd dat gebied... dat door de politie was afgegrendeld steeds groter. Uh, maar nu net, echt twee minuten geleden, konden wij voor het eerst die lange Leidse dwarsstraat inlopen. Althans bijna tot de plek waar het gebeurd is. Waar de vries is neergeschoten. Daar staat nog steeds een grote witte bus van de politie. Daar zijn nog steeds heel veel mensen van de forensische opsporing bezig. Bijvoorbeeld ook net twee rechercheurs die ik zag lopen met een kaart van, uh, van de wijk. En wat ze aan het doen waren was op alle gevels kijken waar beveiligingscamera's zitten. En die registreren ongetwijfeld om dan later daarvan de beelden op te vragen om zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen van de minuten voor uh, en na de, de aanslag. Dat gebeurt er, de politie is er nog wel, maar het gebied is net uh, voor een groot deel vrijgegeven. Verder is het redelijk uitgestorven nadat we de hele avond gezien hebben dat het heel druk was hier met mensen die kwamen kijken, die uh, verhalen kwamen uitwisselen bij die afzetting. Bijna iedereen is weg en dat geeft een hele gekke sfeer hier uh, in de straten, hier rondom het Leidseplein, die stilte, je hoort het geklapper van de wind, van de rood-witte linten hoorde je net steeds als er een windvlaag was. En dan het gejuich als er gescoord werd bij die wedstrijd daar in Londen. Een compleet surrealistische ervaring. Ja. Als je hier bezig bent met wat er gebeurd is en je hoort al uit die paar cafés waar ook veel, vooral toeristen zitten, dat gejuich bij het voetbal. Dat is de situatie hier rondom het Leidseplein dus, waar het onderzoek doorgaat, maar waar de straat zojuist weer is vrijgegeven. Dankjewel Matthijs. En ondertussen in Den Haag is de Premier Mark Rutte en Justitieminister Vert Grapperhuis. Uh, in conclave met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. in aanleiding van de schietpartij van vanavond op Peter R. de Vries. die uh, in zijn hoofd is geschoten. Vijf kogels zijn er op hem afgevuurd. Hij ligt zwaargewond uh, in het ziekenhuis. Er is, uh, wordt benadrukt geen nationale crisisstructuur van kracht. Um, en uh, we hopen natuurlijk op een reactie van, van Rutte en uh, Grapperhausen, uh, ook later vanavond. In Amsterdam inmiddels is op het hoofdbureau van politie, een, uh, ja, er wordt een persconferentie ingericht, zien we nu de beelden, veel journalisten al in de zaal op de bekende anderhalve meter. En daar is voor ons de andere Matthijs, uh, Matthijs Holt erop. Uh, staat hij op het punt van beginnen. Nou, hier gaat het een beetje over hele praktische dingen. Namelijk, waar moeten de microfoons staan? En uh, kan dat dan wel? Is dat voor iedereen te horen? Dus uh, er wordt alle cameraploegen nog aan de microfoons gesleuteld. En uh, het is nog een paar minuten wachten. Ik denk ja. dat het nog wel vijf tot tien minuten kan duren voordat we hier beginnen. Toch zit jij in het kloppend hart, in de Elandsgracht? Uh, zijn er al dingen uh, waarvan je zegt, die, die kun jij melden, die zijn nieuw? Nee. nee, dat is een nee. beetje een vervelend antwoord, is een nieuwsuitzending. Uh, iedereen snakt naar snippersnieuws, maar we weten nog heel, heel weinig. Um, we, we kijken wel bijvoorbeeld ook naar andere zenders waar we op RTL 4 Kees van der Spek hoorden vertellen over zijn vriendschap met Peter R. De Vries. Um, die daar uh, vertelde bijvoorbeeld dat Peter R. de Vries uh, het heel ongemakkelijk vond om beveiligd te worden. Uh, nou ja, dat soort. Ja. Dat zijn nou typisch die vragen. die we straks natuurlijk ook in de driehoek uh, zullen stellen. Ja, eerder vanavond hadden we ook uh, van de spek aan de telefoon. en vertelde hij dat. We gaan. Ja. De, um naar uh, Wembley, want daar is uh, de verlenging uh, hervat. Armand. Waar, waar zitten we? Want dat zijn we echt even kwijt. Eerste helft van de verlenging uh, duurt nog één minuut. De 105e minuut dus van de wedstrijd. Italië-Spanje, halve finale EK voetbalstand 1-1. Doelpunten van uh, Chiesa en uh, vlak voor tijd was het Morata... die voor de gelijkmaker zorgde namens de Spanjaarden... en eerlijk is eerlijk, Spanje daarna... en daarvoor eigenlijk ook wel de betere ploeg... creëert uh, veel kansen, heeft veel vaker de bal en meldt zich ook veel vaker voor de goal van Donnarumma. Italië lijkt op, lijkt leeg. En Spanje lijkt nog wel wat over te hebben... wat toch wel opmerkelijk genoemd kan worden aangezien Spanje al bezig is... aan zijn derde verlenging achter elkaar op dit toernooi. Eerste helft van de verlenging zit er dus bijna op. Daarna nog 15 minuten en dan eventueel penalties... voor alsnog de stand op Wembley dus 1-1. Dankjewel, Armand. We moeten je kort onderbreken... omdat de mensen klaarzitten voor de persconferentie... op het hoofdbureau van de politie in Amsterdam. De driehoek... We gaan als eerste straks luisteren naar burgemeester Halsema. Frank Pouw van de politie. En... ...waar En Zoals u weet is vanavond Peter R. de Vries neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat. Op dit moment weten we alleen dat hij zwaar gewond is en vecht voor zijn leven. Meer kan ik u nu niet melden. Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn familie en zijn vrienden. Peter R. de Vries is voor ons allemaal een nationale held. Een zeldzaam moedige journalist. Onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest. Hij komt op voor mensen in nood, voor de ouders van een vermoord kind... of mensen die ten onrechte zijn veroordeeld... Hij houdt de opsporingsinstanties scherp en daarmee de rechtsstaat op koers. Hij is nog lang niet klaar. Vandaag blijkt de gerechtigheid ook in ons land ver te zoeken. Er is een brute, laffe misdaad gepleegd. In de buurt van het Leidseplein waren veel mensen op straat... die de schietpartij en Peter R. de Vries hebben gezien... Als mensen er behoefte aan hebben, dan staat slachtofferhulp voor hen klaar. Politie en Openbaar Ministerie doen op dit moment volop onderzoek. En over de stand van dat onderzoek geef ik daarom achtereenvolgens het woord... eerst aan hoofdofficier van Justitie René de Beukelaar... en daarna aan de hoofdcommissaris Frank Pauw. We zullen beginnen met Frank. Oh. Dames en heren... Uh... Even voor half acht kregen we de melding van een schietincident op de Lange Leidse Dwarsstraat... ...nabij de uitgang van de studio van RTL Boulevard. Een schutter heeft van dichtbij Peter R. De Vries neergeschoten. Hij is door omstanders en collega's die snel te plaatsen waren aangetroffen... ...en zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. We zijn direct een groot onderzoek opgestart... ...en aan de hand van getuigen en informatie van omstanders hebben we zicht gekregen op een mogelijke vluchtauto. Die vluchtauto is op de A4... Eh, ter hoogte van Leidschendam staande gehouden. En daarbij zijn ook twee verdachten aangehouden. Wij denken dat hier ook een mogelijke schutter bij zit. Een derde verdachte is aangehouden op een andere locatie in Amsterdam. En zijn rol wordt nog onderzocht. We leven mee met de familie van Peter en de Vries... en stellen alles in het werk om deze zaak op te lossen. Er is een groot rechercheteam aan de slag... waarbij we alles op alles zullen zetten om deze laffe daad op te lossen. Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan Peter R. de Vries en zijn dierbaren. Vanzelfsprekend wordt nu onderzocht wat er precies is gebeurd... en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bijzonder schokkend wat vanavond heeft plaatsgevonden in het centrum van onze stad. Het laat zien dat de criminaliteit verhardt... En dat sommige criminelen nergens voor terugdeinzen. Samen met de politie zullen we er alles aan doen... om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken voor de rechter komen. Er is een team grootschalig opsporing opgestart. Dat is de hoogste gradatie in het opsporingsonderzoek. Twee officieren van mijn parket leiden dat onderzoek. Ik begrijp dat u veel vragen zult hebben over beveiliging van de heer De Vries. U weet dat wij daar in de regel geen mededelingen over doen. Ik kan dat nu ook niet doen. Dit alles heeft vanavond plaatsgevonden. na een uitzending van RTL Boulevard. Ja. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen. dat de veiligheid rondom dit programma in gevaar is. Uh, vragen? Graag, medium en ook aan wie de vraag. Ik had dat eerste vraag. Uh, uh. Ja, mooi. De, Vraagje van de, van de volkskant. Ja, ik ga toch beginnen over uh, de, de beveiliging. Ja, Had uh, Peter de Vries uh, bedankt voor uh, uh, voor beveiliging, want dat is tot nu toe uh, wat ik nee, begrepen heb. Ik snap dat u die vraag stelt. En uh, wellicht komt daar nog een keer een antwoord op, maar op dit moment ga ik daar niet op in. En dat doen we in de regel nooit met beveiligingsvragen, omdat uh, we ook Eventueel anderen daarin niet uh, wijzer willen maken dan ze zijn. Volgende vraag. AT5. Oh, sorry. Hij is daarna AT5, kunt u iets meer vertellen over de verdachte? Nee, dat, uh, dat lijkt me op het ogenblik. Dat is echt nog te vroeg. Ja, uh, en hebben... Waar is de derde verdachte aangehouden? Sorry, ik ga hem niet zo'n volgorde. Hils uh, van eerst, zijn met van Poppel En daarna ja, jij. Burgemeester, u zei, hij vecht voor zijn leven. We hebben helaas al een beeld op reanimatie, reanimatie. We luisteren nu naar de vraag over uh, hoe het met Peter R. de Vries gaat. Uh, is hij in leven, is de vraag. Het enige wat wij op dit moment kunnen zeggen is dat hij vecht voor zijn leven. En meer informatie bezitten wij op dit moment niet. Ik wil iets meer vertellen over de achtergrond, of mogelijk motief. In welk, waar zoekt de politie? Achtergrond of motief van de daders wordt nu naar gevraagd? Opnieuw te vroeg om allemaal aan te geven. We hebben in ieder geval drie verdachten aangehouden, wat ik net al aangaf, waarvan twee uh, op de snelweg op de A4. Uh, ik denk dat die aanhoudingen uh, op het ogenblik heel nadrukkelijk onderzocht worden. Uh, en dat we daarin, uh, daarop zullen moeten wachten wat daar uiteindelijk uitkomt. Ja, misschien is het ook goed om te zeggen, uh, in. Wij kijken altijd wat voor scenario's er allemaal kunnen zijn. Uh, die zetten we op een rij en dan beginnen we natuurlijk met de meest aannemelijke... ...maar nu is de situatie iets anders omdat we een aantal mensen hebben aangehouden. Dus we starten echt vanuit de aanhouding. Maar de andere scenario's zullen wij ook nog uh, nalopen. Uh -huh. oh, wat kunt, u, kunt u vertellen in welk ziekenhuis ligt Peter Vries? Uh, het lijkt me om redenen van privacy beter om dat niet te zeggen. Want um, hij zal in aanwezigheid zijn van uh, zijn dierbaren. En die hebben de privacy ook nodig. Dus het wordt niet gezegd in welk ziekenhuis Peter Erdevries de Vries ja. ligt. Gaan we naar een o, vraag van Hart van Nederland. Ja. Naar de vraag of ook andere mensen worden beveiligd. Ik snap dat u deze vraag stelt. Hè. Laat me daar uh, duidelijk over zijn. Maar veiligheidsvraagstukken... Uh, die moeten niet in de openbaarheid komen. Dus ja, we hebben in Nederland meerdere mensen in de beveiliging. En daar doen we nooit mededeling over. De, de volgende vraag gaat weer over de aangehouden verdachten. Of de aangehouden verdachte aan het signalement voldoet... En dat is ook zo, dat wordt bevestigd door de politie. Zoals net al aangegeven, we, we sluiten nog niks uit. We zijn blij dat we deze in ieder geval hebben kunnen aanhouden. En daar gaan we het onderzoek verder om te, om te kijken of we deze ook kunnen linken aan de laffedaat. Ja, midden in de zet of lang het zetten van de bestandplaats vonden, Hoe belangrijk zijn, zijn camerabeelden in dit moment? Hoe belangrijk, belangrijk zijn camerabeelden. Uh, en daar hebben we ook gelijk het, het onderzoek ook gelijk op gericht. Uh, we hebben ook een oproep gedaan om mensen die daar uh, direct filmbeelden van hebben, of inderdaad daarna nog gefilmd hebben, om die ook inderdaad naar ons zo op te sturen. Over de camera -beelden, uh, nog een volgende vraag gaat de over de camerabeelden. Zijn er zeg maar, vaste camera's ja. en zijn daar al beelden van terugzien? Samengevat, hoe is de kwaliteit van uh, de beelden tot nu toe? Nou, U weet dat in deze omgeving sowieso best veel camera's hangen. Uh, dus we zullen alle beelden die we kunnen krijgen, en dat gaat zowel van vaste camera's die we zelf hebben hangen, of van uh, mensen in de buurt die camera's hebben hangen, die gaan we allemaal verzamelen en uitkijken. Maar weten we nu al of de schietpartij zicht, zichtbaar is op die beelden? Of is dat te vroeg? Nee, dat is nog echt te vroeg. Omdat we, we denken dat is we dus vrij nog te veel te vroeg te zeggen of hebben. de schietpartij is vastgelegd. We zijn echt aan het veiligstellen van al deze beelden. Kurt, Parool. parool. Is uh, het moordwapen gevonden in die auto bijvoorbeeld? Ergens anders. Dat maakt nog deel uit van het onderzoek. Ik denk dat er aan een afronding toe gaan. Wil jij nog een laatste vraag? Als je telegraaf kan nog iets gezegd worden over uh, de derde verdachte is aan een vraag over de aangehouden verdachte, wederom. Ja, dat is in Amsterdam-hoofd gebeurd. Um, de aangehouden verdachte. Daar moet ook nog van blijken of die, de, die daar echt bij betrokken is. is wel op basis van signalement gebeurt. Uh, maar zoals ik al zei, ik denk dat, uh, dat de vluchtauto, zoals wij be uh, bestempelen... met die twee verdachten, dat dat ons grootste lied op het ogenblik is. Ja. En was het nog, waren er recentelijk nog aanwijzingen dat dit op handen was? Dat, waren er aanwijzingen dat dit stond te gebeuren? Dat, er, dat dit op handen was, recentelijk? Nou, nee, We hebben geen directe aanwijzing dat dit op handen was. Uh, als, als we dit soort aanwijzingen hebben... Dan grijpen wij ook gewoon in. Was er, voor de politie, was er rond hem of rond de studio van RTL extra politie als beveiliging aanwezig? Ja, dat is een beetje de, hetzelfde antwoord als wat de hoofdofficier heeft gegeven over de, de status en de mate van beveiliging doen we normaal ook geen uitspraken en nu ook niet. In dit geval is er een, een aanslag gepleegd op een heel bekende journalist, topjournalist. Het zou gewoon raar zijn als er geen beveiliging was? Dat maakt aan dat wat René de Beukelaar heeft aangegeven... dat dat ook deel uitmaakt van het onderzoek. U onderzoekt of er wel of niet genoeg nee. beveiliging was? Nee, we, we zullen deel... Het, het onderzoek zal ook zich richten op de wijze van beveiliging. Het is natuurlijk een enorme schok geweest in de stad, ook in het land. Wat gaat u als gemeente... Het vraagt over de emoties die zijn ontstaan in de stad en land... of de driehoek daar... Ook iets mee gaat doen. Ja. Het allerbelangrijkste is dat het opsporingsonderzoek um, uh, um, heel veel aandacht nu krijgt. Um, daar wordt maximale inspanning nu geleverd en dat de daders gepakt worden. Um, ik begrijp dan ook heel goed dat er heel veel vragen op dit moment zijn... dat mensen graag willen weten wat er precies aan de hand is. Maar het is nou juist zo belangrijk voor opsporing en vervolging... dat we enigszins terughoudend zijn om ervoor te kunnen zorgen... dat als de daders gepakt worden, ze ook veroordeeld kunnen worden. Wat betreft de stad, uh, de atmosfeer in de binnenstad vanavond was rustig. Um, er zijn veel mensen op straat, veel mensen zijn betrokken. Hij is... Uh, uh, Peter R. de Vries is een nationaal bekende figuur, die zeer geliefd is. Dus mensen zijn uh, bewogen en um, ontdaan. Um, en wij hebben voor mensen in de buurt, um, zullen we extra hulp regelen. Dan dus worden nog twee vragen doen. Ik zeg jou ja, al in ieder geval, en dan juist laatste. Uh, Paracast van SVJ Media, de politie. Uh, worden er nu maatregelen getroffen voor journalisten die ook met de dood bedreigd worden? om die te beveiligen en uh, te beschermen en om in zo'n situatie te komen? Ja, in, in zijn algemene, dit is een permanent proces... waarbij bedreigingen en dreigingen en dreigingsinschattingen worden gemaakt. En wat er nu extra gebeurt, daar kan ik op het ogenblik geen mededeling over. Hoe zijn jullie die vluchtauto's? En de laatste vraag is over hoe de politie de vluchtauto op het spoor is ja, gekomen. Dat, dat maakt nou nog ook deel uit van het onderzoek. Eh, maar ook, ook de dat is... Uh... De verificatie, eh, wat ik al zeg, dat moet allemaal nog wel bevestigd worden... Uh, maar daar kan ik op het ogenblik niks over zeggen. En dan En dan de laatste vraag. Wat gaan jullie daaraan doen? Kunnen jullie daar tegenhalen? Nou ja, er is al een oproep gedaan, uh, sowieso om ja, uit, uit respect en uh, alles wat, wat daarin meekomt om dit soort beelden niet te verspreiden. Maar we weten ook uh, dat eenmaal iets op internet... hebben we dat het lastig is om dat te te krijgen. Maar misschien laat ik de oproep hier nog maar eens herhalen. Um, vanuit de politie is de oproep gedaan. En ik weet ook, ik heb contact gehad met RTL vanavond... dat men ook daar um, uh, eraan hecht dat die beelden verdwijnen. Want dit gaat wel om de waardigheid... en de kwetsbaarheid van Peter Erdevries. Vries. Dus laat ik hier nog maar eens de oproep herhalen. Als u beelden heeft... Um, uh, zelf gefilmd of via een ander gekregen... verspreidt ze niet verder... behalve uh, naar de politie. Dank u wel. En dat was de laatste vraag van de persconferentie. Uh, samengevat, Peter R. De Vries leeft. Hij is zwaar gewond, uh, dat wel, vecht voor zijn leven. Het is een brute en laffe daad, zegt de burgemeester Halsema. En we hebben kleine snippertjes uit het onderzoek gekregen... dat de vluchtauto is aangehouden op de A4 met daarin twee verdachten. Um, en bovendien in Amsterdam een derde verdachte... op basis van element is aangehouden... Een grootschalig opsporingsteam is ingesteld door het Openbaar Ministerie. Dat wordt geleid door twee officieren. En ja, het is voor het Openbaar Ministerie in ieder geval een teken... dat de criminaliteit verhardt in Amsterdam. Um, over de beveiliging van Peter R. de Vries dus nog weinig duidelijkheid. De nadruk ligt nu bij de opsporing, zegt burgemeester Halsma. En dan uh, zullen we pas de komende tijd meer horen over uh, hoe het onderzoek ervoor staat. Ja, dat was de berichtgeving. Vanaf het hoofdbureau van politie in Amsterdam... u hoorde hoofdofficier van justitie René de Beukelaar... Uh, Frank Pauw namens de politie en burgemeester Femke Halsema. Ja, en dan komt er in Den Haag ook op zeer korte termijn... een aantal minuten een persconferentie van het kabinet. Vermoedelijk uh, horen we daar demissionair premier Rutte... en minister Grapperhaus van Justitie. En Wilma Borgman, onze politieke verslaggever, is in Den Haag te plekken. Ik meen in de perszaal van het ministerie van Justitie, Wilma? Nee, om precies te zijn zit ik in de studio, Wilfried... maar ik kijk <laughs> okay. wel naar dat ministerie van Justitie... om precies te zijn naar beelden van een gang van dat ministerie... want in die gang is zo'n scherm neergezet in datzelfde lichtblauw... dat we zien bij andere persconferenties... ...conferenties van het kabinet. Um, dat ligt blauw, weet je wel. En nu mm -hmm. staat daar dan op ministerie van Justitie... ...want inderdaad, daarvoor dat scherm... ...zullen straks premier Rutte en minister Grapperhaus ...een statement geven na het overleg... ...dat zij vanavond op dat ministerie hebben uh, gehad. En dat begon even voor tien uur... ...want toen zagen we de auto's van Grapperhaus en Rutte... ...naar binnen rijden de parkeergarage in onder het ministerie van Justitie... en daarbinnen is ook uh, Pieter Jaap Albersberg... de Nationaal Coördinator Terrorisme, en Veiligheid... in persoon aanwezig. Dat drietal is vanavond telefonisch bijgepraat door de korpschef van de Nationale Politie, Henk van Essen... ook door de topman van het Openbaar Ministerie van de Burg... en ze hebben ook met Halsma even kort telefonisch gesproken. Er wordt bijgezegd dat het overleg was om de ontwikkeling te bespreken... en nadrukkelijk niet om een crisistaf in te richten... Uh, ze hebben hier natuurlijk in Den Haag ook gezien wat er in, de, in Amsterdam is gezegd... net op de persconferentie van de Driehoek daar. Daar zijn ze even op aan het kouwen en over een minuut of wat... zullen we voor dat scherm Rutte en Garpenhaus zien staan... om hun reactie te geven op wat daar nu gebeurt. is. Sterker nog, ik kijk naar het scherm en ik zie in de verte... een aantal mannen in pak aankomen lopen... en ik herken het hoofd van de minister van Justitie... en links van hem de premier... Um, zij lopen nu door de gang op de onderste etage... van het ministerie van Veiligheid en Justitie... naar de microfoons die daar klaarstaan voor dat scherm. Het zijn er een heleboel, die microfoons. Ik zie premier Rutte, die neemt nu het woord. De aanslag op Peter R. de Vries vanavond in Amsterdam... is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist... En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek, die zo wezenlijk is voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor onze samenleving. De vrije journalistiek waarvan Peter Erde Vries bij ja, uitstek een vertegenwoordiger is. Bij alles wat we op dit moment weten en vooral nog niet weten bij alle gevoelens van boosheid en verslagenheid... staat nu voorop dat onze gedachten allereerst uitgaan... naar Peter R. de Vries en zijn geliefden. We hopen allemaal vurig. We bidden dat hij deze aanslag overleeft. Dat is nu het belangrijkste. En we zetten... Alles op alles om ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop heeft. Ik geef het woord aan mijn collega, de minister van Justitie en Veiligheid... Vert Gophaus. Dames en heren, er is vanavond een buitengewone journalist neergeschoten. Een moedig en kritisch man. En dat is een zwarte dag. Niet alleen voor al die... Mensen voor wie Peter R. Vries naast en dierbaar was... of die bekende, maar ook voor onze persvrijheid. Nederland is een land waar we echt gewoon altijd willen... dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen... wat gedaan moet worden. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast. En dat raakt journalisten... Maar het beschadigt onze samenleving. De politie zet alles op alles om de daders te vinden. Er wordt natuurlijk gespeculeerd naar de daders, naar de toedracht... naar alle omstandigheden. Maar we zullen er alles aan doen om alle feiten hier boven water te krijgen. Het kabinet zit ondertussen in nauw contact met de Amsterdamse driehoek. En laten we de politie nu ook echt goed dat onderzoek doen. En als er dingen te melden zijn... dan zullen die ook echt gemeld worden. Laat laten we nu vooral zijn... die man die vecht voor zijn leven. Dank u wel. Er is, uh, dank je, er is uh, ruimte voor enkele vragen, maar... Uiteraard is er nog weinig bekend. En wij weten niet meer dan net in Amsterdam is gedeeld. Dus een enkele vraag doen we. En dan misschien morgen verder. Mag ik een vraag stellen. U heeft het over de persvrijheid. Gaan er nog extra bijvoorbeeld maatregelen genomen worden. Of extra mensen beschermd worden. Uh, wij zijn in ieder geval vanavond hier. Uh, ben ik speciaal naartoe gekomen. Om ook met uh, de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. En met uh, het hoofd van de dienst bewaken beveiligen alles goed door te spreken en uh, wees u verzekerd... dat we uh, zeer uh, waakzaamheid uh, bovenaan hebben staan. Ik ja, kan daar verder geen Gapperaus. uitlating over doen. Meneer Grapperhaus, klopt het dat Peter R. de Vries zelf niet beveiligd wilde worden? Uh, op dit moment moeten we echt, als gezegd, even het onderzoek laten plaatsvinden zoals dat gebeurt... Alle feiten die relevant zijn, zullen naar boven komen, zullen ook gewoon uh, verantwoord en bekend worden. En op dit moment geldt in ieder geval uh, voor ons heel erg dat we bidden voor Peter R. De Vries en in gedachten bij zijn naasten zijn. Ik zag bij u en de premier uh, de emotie die heel veel Nederlanders, denk ik, op dit moment uh, hebben en voelen. Uh, kende u hem persoonlijk? Kent u ja. hem persoonlijk? Ik heb uh, de heer De Vries. Uh, persoonlijk ontmoet. Ik vond het een uh, bewonderenswaardige strijder. Altijd toen ik hem ontmoette, en hij is er nog... maar echt een strijder tegen onrecht... en altijd opkomend voor de onderliggende partij. Meneer Gappahaus, na de moord op Dirk Wiersen werd gezegd... dit nooit weer. Um, is er genoeg gebeurd wat u betreft sinds die tijd? Want het gebeurt nu toch weer. Ik denk dat we uh, heel duidelijk de afgelopen jaren hebben gezegd... Uh, er is een uh, kentering geweest in uh, hoe uh, bepaalde misdaad uh, zich gedroeg. Uh, we kunnen hier nog niets over zeggen, want dit is nog helemaal in onderzoek. En nogmaals, we zullen ook volledig alle feiten boven water halen... zodat iedereen kan beoordelen of er genoeg is gebeurd. En ik blijf het zeggen, nu vooral in gedachten... Hier laten wij ja, het slachtoffer kijken. Als Dank u. nu feiten zijn, melden ons. Dank u. Premier Rutte en minister Grapperhaus in demissionaire staat. Uh, hier laten we het bij, hoorde ik Rutte net zeggen. Als er meer feiten bekend zijn, dan melden ze, ons, melden ze zich bij ons. Uh, Rutte zei in deze korte verklaring... dat um, de aanslag op Peter R. de Vries een aanslag is op de vrije journalistiek. De journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie en onze rechtsstaat... Uh, zei de demissionaire premier. En naast hem stond een toch emotionele minister Grapperhaus van Justitie... die zei... We denken nu vooral aan de man die vecht voor zijn leven... maar dit raakt aan journalisten en het beschadigt onze samenleving. En Grapperhaus vertelde net nog even over zijn eigen ontmoetingen... met Peter R. de Vries, die hij karakteriseert... als iemand die strijdt tegen onrecht. Iemand die opkomt voor de onderliggende partij. Dit is een onderwerp, natuurlijk, geweld tegen journalisten... waar we Grapperhaus de afgelopen jaren wel vaker over hebben gehoord. Hij heeft er meermalen tijdens zijn ministerschap... zijn afschuw uitgesproken over geweld tegen journalisten. Dat deed hij bijvoorbeeld al eerder... toen journalisten werden belaagd bij kerken op Urk... en bij een kerk in Grimpen aan de IJssel. Onacceptabel was dat toen, schreef Gapperhaus in een brief aan de Kamer... om op Kamervragen te antwoorden. Er is hier in de Kamer ook nog niet zo lang geleden een discussie gevoerd... over hoe je daders van dit soort geweld zou moeten straffen... Um, minister Dekker voor Rechtsbescherming... de andere minister op het Departement voor Justitie... die heeft nog vlak voor de verkiezingen een wetsvoorstel door het parlement geloodst... waardoor plegers van geweld tegen hulpverleners... bijvoorbeeld geen taakstraf meer mogen krijgen... maar altijd de gevangenis in moeten. Toen was in het Kamerdebat over die kwestie nog even de vraag... moet dat taakstrafverbod dan ook gelden... voor daders van geweld tegen journalisten? Daarvan zei het kabinet toen... dat heeft geen toegevoegde waarde. Dus uh, dat is toen uh, daarbij gebleven. Nou, um, er zijn vanavond veel... Uh, Geschokte reacties binnengekomen van andere Kamerleden op allerlei manieren in Kamerdebatten via Twitter. Um, en voorlopig uh, wordt er hier niet veel meer nieuws verwacht. Uh, tot nee. zover. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Opnieuw contact nu met ChristenUnie-fractievoorzitter Gertjan Zegers. Um, Wat u eerder vanavond, uh, toen zei u van uh, dat u naar een van de vreselijkste flashbacks de uh, andere aanslagen op onze vrije samenleving hebt gezien. Uh, ja, vert Grapperhoud, zijn, zijn reactie was. Uh, ja, weer uiteraard emotioneel aan te vergelijken met toen hij naar buiten kwam na de moord op Dirk Weers. Ja, en, en ik zag de emotie bij hem. En dat is heel goed te begrijpen. Hij staat voor vrijheid. Hij staat voor onze rechtsstaat, het verperhuis. En dit zijn de fundamenten van onze rechtsstaat. Het vrije woord, uh, het recht dat ze een beloop moet hebben. En uh, we hebben eerst inderdaad de afrekening met de advocaat gezien. En ja, het heeft er. Uh, dit heeft toch wel alle schijnen van dat het opnieuw uit die hoek komt. Uh, dus we moeten natuurlijk de speculatie nog eventjes uh, voor ons houden. Maar uh, een man die uh, bericht over misdaad. Een man die een adviseur is van een kroongetuige. Uh, die geïntimideerd werd en die nu inderdaad vecht voor zijn leven. Uh, het is ten diepste een, een, een aanslag op de rechtsstaat en dus op onze... alle vrijheid. Dus ik kan me die emotie... bij Vert heel goed voorstellen. En een aanslag op de, de vrije journalistiek. Veel misdaadverslaggevers zullen zich dit ook... Uh, uh, wederom aantrekken. Het ja. is al bijna... He, een waarschuwing werd er eerder vanavond uh, genoemd... In, in onze uitzending. Het is een signaal... wellicht van de onderwereld. We weten natuurlijk nog niet waar het vandaan komt... maar met vijf kogels he, op klaarlichte dag... neergeschoten worden. D dat is schokkend. Uh, en hoe dit... te pareren. Ik bedoel... Ja, misschien een ongepaste vraag op dit moment... maar gaat de bestrijding van de zware misdaad nu een, een, een rol krijgen... in de formatiebespreking uh, van het nieuwe kabinet? Ja, dat, dat denk ik wel, want dit, dit loopt dwars door alle partijen heen. Wie er ook aanschuift. Uh, dit is een enorme waarschuwing aan ons allemaal... dat die rechtsstaat, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En als je nu buigt voor terreur, als je nu geïntimideerd wordt... of je een journalist bent of advocaat of rechter... Uh, of van justitie, wie dan ook, als je nu buigt... Ja, dan buig je voor geweld en voor een, een, een medogeloze terreur... die ons uiteindelijk allemaal eronder zal krijgen. Dus ja. um, de, de, het tegengaan van ondermijning... nu het tegengaan van de zware uh, criminaliteit... en we zien hoe medogeloos die is... Uh, ik denk dat dat een veel grotere prioriteit krijgt... want we weten, um, uh, en dat zien we zeker ook in, in, in, in bepaalde delen van ons land... hoezeer de onderwereld, de bovenwereld uh, infiltreert soms ook pogingen doet om in de politieke wereld eh, te infiltreren. En we zien nu ja, wat voor middelen zij gebruiken om mensen te intimideren. En er past maar één antwoord. En dat is echt een rechterrug van de rechtsstaat van ons allemaal. Dus wat mij betreft inderdaad wie er ook aanschuift, ik ben er zeker van dat bestrijding van Ondermijning van, van deze vorm van misdaad een hogere prioriteit krijgt. We hoorden al van Wilma dat de discussie in de Kamer ook op gang was gekomen. Hoe, dit, hoe daders uh, passend te straffen die zich, uh, ja, die zich met dit soort geweldsdelicten inlaten? Ja, je kunt je uh, heel goed voorstellen dat je een strafverzwarende grond hebt. Dus dat, dat, dat er een extra straf wordt uitgedeeld. Een hogere straf is als uh, dit een intimidatie is voor een hele beroepsgroep, journalisten of advocaten... en daarmee voor de rechtsstaat en daarmee voor die vrijheid. Dus dit is niet zomaar een aanslag op een willekeurig iemand. Dit is een aanslag op iemand die het vrije woord symboliseert. En ja. daarmee is dat veel erger. Uh, elke, elke aanslag is verschrikkelijk, maar daarmee is dit erger... indringender, dramatischer uh, dan een willekeurige aanslag. Tijdens de persconferentie kwamen er na afloop veel vragen... los over de, de, de beveiliging van Peter R. de Vries. Hij uh, stond daar anders in dan, dan collega's. Wat, wat vond u van die vragen? Ja, ik snap ze, maar ze zijn te vroeg. En, en, en, en überhaupt kun je eigenlijk nooit over beveiliging spreken. Dus je moet... Um... Ja, Daar moet je gewoon terughoudend in zijn, in ieder geval in de beantwoording. Maar dus, ja, ik snap de vragen wel. Ik snap dat ze werden gesteld. Het meest geruststellende van, of ja, geruststellend voor zover er iets geruststellend kan zijn. Het meest hoopgevende vond ik dat er arrestaties zijn verricht. En dat er grote kans is dat ook een van de schutters is uh, gearresteerd. En dat is, dat is wel hoopgevend. En daarmee kunnen we hopelijk ook de opdrachtgevers uh, en alles ja, wat er hier maar enigszins een verantwoordelijkheid voor draagt... Hopelijk kan justitie hier achteraan en nog meer arrestaties verrichten. Goed, de bevestiging daarvan uh, moeten we nog krijgen. Ik dank u wel, uh, meneer Zegers. Uh, Gaan we nog ja. even terug naar Wilma Borgman... die uh, nog in Den Haag is, naar de persconferentie. Wellicht nog iemand gesproken, Wilma, uit de politiek? Ja, toch even een korte update nog, Wilfried, vanuit Den Haag. Want uh, het debat over de voorjaarsnota in de plenaire zaal... is gewoon nog bezig. En na de persverklaring van uh, de demissionair premier Rutte... en minister Garberhaus van Justitie... had ook uh, Wopke Hoekstra, uh, de minister van Financiën en de CDA-leider... nog behoefte om iets te zeggen over wat er vanavond in Amsterdam is gebeurd Wopke Hoekstra. Uh, ik heb begrepen dat inmiddels ook duidelijk is dat uh, uh, de, dat er hier sprake is van echt een aanslag en daarmee dus ook op een aanslag van uh, een aanslag op de journalistiek en daarmee gewoon een aanslag op de rechtsstaat. Dat is, ik heb dat net ook al gememoreerd, echt verschrikkelijk. Uh, schokte ons alle zeer. Ik heb ook, ik denk, wij allemaal grote, grote waardering... Eh, voor altijd gehad voor Peter R. de Vries om zijn moed... om zijn vastberadenheid en ook vanwege de enorme bijdrage... die hij heeft geleverd aan tal van strafzaken vaak tegen de klippen op. En wat wij nu zien, wat wij nu weten schokt ons alle denk ik zeer. Maakt velen denk ik ook ongelooflijk boos. Um, want dit is, en ik herhaal dat, echt een aanslag op de journalistiek... en daarmee op de rechtsstaat. En raakt ons dus allen in het hart. Ja, en uh, daarmee vat Wopke Hoestra in het debat over de voorjaarsnota vanavond... eigenlijk wel uh, samen, denk ik, hoe Den Haag reageert... op wat er vanavond in, in uh, Amsterdam is gebeurd. Het neerschieten van Peter R. De Vries is een aanslag op de journalistiek... die ook uh, politiek Den Haag in het hart treft. Wilfied. Dank je wel, uh, Wilma Arne. Borgman uh, vanuit uh, Den Haag. Eén nou, ding weten we eigenlijk wel zeker, dat Peter R. de Vries... Absoluut vanavond naar de halve finale zou hebben gekeken. Italië-Spanje, die is zojuist uh, afgelopen. We gaan naar uh, ja, verslaggever Arman Afzoroklu. Wie heeft er gewonnen? Het zit erop en het is uh, Italië geworden. Dat is dus de eerste finalist op dit EK-voetbalzij. namen de strafschoppen beter dan de Spanjaarden. De Spanjaarden die in de vorige ronde nog Zwitserland uitschakelden naar penalties. Maar nu moeten ze dus hun meerdere erkennen naar de penalties in Italië. Ze begonnen nog beide met een misser. Italië en Spanje. Locatelli miste voor Italië. Olmo miste voor Spanje. Daarna gingen de strafschoppen erin. Totdat, uitgerekend, Alvaro Morata, de man van de gelijkmaker. De man om wie zoveel te doen is geweest dit toernooi. Achter de bal ging staan. Hij miste Donnarumma. De Italiaanse doelman stopte zijn inzet. En daarna was het aan Jorginho. Een echte strafschoppen specialist om het te beslissen. Hij deed het zoals hij het altijd doet. Bij Chelsea hield even in tot hij zag waar de doelman heen ging. En toen schoof hij hem in de andere hoek. Keurig benutte penalty van Jorginho. De blijdschap is immens bij de Italiaanse en bij de duizenden, duizenden fans op Wembley die het feest nu aan het vieren zijn met hun ploeg Italië dus. De eerste finalist op dit EK-voetbal. Hun tegenstander wordt morgen bekend. Die komt uit de tweede halve finale tussen Engeland en Denemarken. Maar de Italianen, de Azzurri, weten dus al dat zij aanstaande zondag de finale gaan spelen van het EK-voetbal. Dankjewel, Armon, van het voetbalveld. Dan gaan we nu terug naar de verslaggever van het parool. David Hielkema, van David. Ja, uh, Peter Erdevries. Vries, die vecht voor zijn leven... hoorden we net op de persconferentie in Amsterdam. Heel veel nieuws hebben we niet gekregen. We waren uiterst sober en misschien ook terecht. Wat viel jou op? Nou ja, ik deel die analyse met jou. Um, Alsmaar zijn natuurlijk ook dat uh, Peter Erdevries voor ons allemaal nationale held is. Ik denk dat dat zeker um, nou ja, herkend wordt... Um, verder ja, De vraag over de beveiliging, dat viel natuurlijk op. Uh, uh, uh, uh, uh, inderdaad, waarom en hoe zat dat? Uh, onduidelijk dat er in uh, uh, mogen geen antwoord op gegeven werd. Uh, maar wel jammer. Daar ligt we toch wel een vraag. Ja, je zou, je zou wel kunnen denken dat, dat als hij regelmatig een televisieuitzending bezoekt, Absoluut. Dat, dat hij dan dat je dat dan ah. ook niet per se, dat je dat aan hun zou kunnen vragen. En RTL Boulevard of die beveiliging kreeg. Weet, ja, jij dat, nee. weet jij dat nee, trouwens? Dat, nee, nee, dat weet ik niet. Van Peter en Volgens mij nou, algemeen is het algemeen bekend dat hij dat absoluut niet wilde. Hoe dat geregeld werd, intern vanuit de driehoek, dat weet ik niet. Nee. Uh, daar, zij zeggen ook nu duidelijk dat ze daar zelf onderzoek naar gaan doen. Uh, het is de vraag of dat ook naar buiten gaat komen. Maar daar ligt duidelijk een hele belangrijke vraag ja. En weet jij nog iets nieuws over de verdachten te melden? Er zouden er dus uh, twee verdachten zijn aangehouden op de A4 met een auto. Ja. En was er ja. ook nou nog één in Amsterdam, begreep ik dat? In Amsterdam-Oost, uh, zeker. Uh, verder, de inhoud inderdaad is net zo vaag als uh, wat er gezegd werd. In de zin van dat uh, niet duidelijk is of deze persoon ook daadwerkelijk betrokken erbij was. En dat is binnen onze redactie uh, op dit moment, ook bekend. Uh, in hoeverre, uh, ja, kunnen, we nog niks, kunnen wij en ik weten wij niks meer over. Nee, oké. Okay. Ik dank je wel, David Hielkema, verslaggever Lijna, van het Parool. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Goed, um, dat was David Hielkema vanuit het Parool. Ik had eigenlijk nog wel een vraag willen stellen aan hem, maar hij is al weg. Um, is Arman af er nog? Goed, dan gaan we naar, door naar um, hoogleraar Criminologie aan de Universiteit Maastricht, Hans Nelen. Uh, goedenavond, meneer Nelen. Goedenavond. Um, is deze aanslag iets dat u aan had zien komen? Nee, ik denk dat we geen van allen hadden zien aankomen dat, uh, dat een aanslag op Peter R. De Vries zou plaatsen. Ja, hij heeft het wel zelfs gezegd in 2019, dat hij op een lijst stond. Maar goed, dit gaat toch je, je voorstellingsvermogen te boven. Dus, het is, uh, nee. dus ik ben er net zo van ondersteboven, denk ik, als, uh, als iedereen. Ja, het is uw vak, hè? u bent criminoloog. Uh, ja. We zien een verharding van het klimaat. Kunt u schetsen mm. hoe die ontwikkeling is, is ontstaan? Ja, goed. Het is natuurlijk altijd zo geweest dat die wereld in georganiseerde criminaliteit zich afschermt op allerlei manieren. En geweld is een drijfsmiddel, zou ik maar zeggen, voor, voor criminelen. En je ziet dat de nieuwe generatie eigenlijk, nou ja, de, laten we zeggen, de generatie van de Hollandse jongens van uh, de jaren 80, 90 en begin deze eeuw was al behoorlijk gewelddadig. We weten allemaal nog wel de, de processen tegen Willem Holleder en wat ze daar heeft afgespeeld. Maar met name de generatie die daarop volgt... Is, lijkt in ieder geval in een aantal opzichten... veel makkelijker naar dat geweldsmiddel te grijpen. Dus het is in een aantal opzichten ook... Uh, ja, het geweld wat ze toepassen is ook niet onzienbaar. De toegang tot wapens lijkt uh, enorm toegenomen. Dus er, is, er zijn meer wapens. De mensen die aanslagen uitvoeren zijn jonger. Dus het is vrij eenvoudig uh, waar je vroeger een Joegoslaaf moest inhuren... Om, om hier naartoe te komen om een aanslag te plegen. Lijkt dat nu in de, in de eigen omgeving makkelijker te kunnen. Vooropgesteld voorop even dat, de, dat deze aanslag uit die hoek afkomstig is. Hè? Want dat weten we eigenlijk ook nog niet. Nee, dat is allemaal natuurlijk nog niet uh, duidelijk. Grapperhaus uh, zei, ja, het is een zwarte dag. Een moedige journalist is neergeschoten. De vrijheid aangetast, maar het beschadigt onze samenleving. Hoezeer hebben ze misschien in Den Haag uh, de ondermijning onderschat? Want dat is natuurlijk al een poosje aan de gang. Nou ja, ik denk dat dat thema straks al op de agenda Um, dus dat is zeker sinds de moord een aantal jaren terug op uh, Dirk Wiersen. is dat absoluut wel opgepakt in Den Haag. En toen is er ook heel veel. met veel elan is een aanpak uh, gelanceerd. Um, waarvan je nu wel moet vaststellen. Van dat uh, we een paar jaar verder zijn. En uh, eigenlijk in zekere zin de vraag opkwam. van nou: is het, is het nog wel zo'n urgent thema. in Den Haag ook? Is het iets. het viel mij op dat bijvoorbeeld in de, rondom de verkiezingen. En, als het ook gaat om de verdeling van, van gelden, de, de miljarden vliegen ons om de oren, maar eigenlijk over die aanpak van die misdaad, dat daar heel veel geld voor wordt gereserveerd, dat hoor je niet. Dus een van de dingen die mij wat trof, was van eigenlijk, uh, er wordt wat dat betreft met de mond veel beleden om die aanpak uh, inderdaad in alle, op allerlei manieren vorm te geven. En er gebeurt ook veel in Nederland, wat dat betreft, laten we wel wezen. Maar tegelijkertijd, met name politiek bestuurlijk, leek het er een beetje op van, nou ja goed. Zeker ook na een aantal successen van de politie. Moeten we ook niet vergeten. Niet zo lang geleden hebben we. Ja, in Crochet en Sky en allerlei mooie interventies van de politie gezien. Eigenlijk was iedereen behoorlijk in zijn nopjes van... Goh, we doen het eigenlijk al lang zo slecht niet. En we brengen ze enorme slagen toe. En dat is natuurlijk wel een ding geweest dat we misschien... Nou ja, ons in, in dat opzicht ja, toch in slaap hebben laten sussen. Of in ieder geval wat minder alert zijn geweest. En uh, nou ja, goed, ik vermoed nu zeker naar zoiets als vanavond... zal dat wel weer alle zeilen worden, worden bijgezet. Maar de drugscriminaliteit Nederland als doorvoerland... Uh, ja, dan weer die ondermijning. Het feit dat de, de onderwereld, zeg maar, binnendringt in de bovenwereld. Alles is natuurlijk te kopen en iedereen is plat te krijgen. Het gaat om zoveel geld. Hoe dat een hand ja, moet roepen. Nou ja, goed, het is... Het, een aantal manieren, en daar, daar zijn we nogmaals druk mee doen... We zit, men zit niet stil in het land. Tegelijkertijd denk je dat je... en, en zoiets aanpakken kun je natuurlijk nooit alleen. Kijk, een van de dingen waar Nederland zich wel een beetje over, over... denk ik moet beraden, is... veel van de dingen die wij initiëren... zijn wel erg op Nederland gericht. Dus we zijn wel erg nationaal bezig. Terwijl dit soort criminaliteit is natuurlijk per definitie... zeer sterk internationaal. En ik denk dat we daar, op dat vlak als je het beter in kaart krijgt van de, van de geldstromen... dat we daar wel een paar goede slagen kunnen maken. Ja, on-Nederlands noemde eerder Thomas Bruning... de voorzitter van de NVJ, de Nederlands Vereniging van Journalisten... en uh, ja nogmaals een, een, een, een zwarte dag voor, uh, voor heel Nederland. Ja. Ik dank u wel, uh, meneer Hans Nelen, criminoloog aan de Universiteit Maastricht.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 journalisten, maar het beschadigt onze samenleving. De politie zet alles op alles om de daders te vinden. Ja, en uh, we voegen daar naartoe dat er ook een reactie is van het Koningshuis. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima in het volgende bericht. Het bericht dat journalist Peter Erdefris Vries is neergeschoten... heeft ons diep geschokt. Hij en allen die hem dierbaar zijn, zijn in onze gedachten... Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen. We voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet... voor de vrije pers in onze rechtsstaat. Goed, dan gaan we voor de laatste keer deze avond... naar ons slaggever Matthijs van der Wiel. Hier is in Amsterdam, Matthijs, Het is tegen middernacht, inmiddels uren na de aanslag. Hoe is het bij jou daar in de buurt? Neem aan dat je nog steeds bij de plaats Delik bent... of ben je ergens elders? Nee, ik sta bij de, bij de laatste afzetting die er nog is. Hè. Eerst was een heel groot blok uh, straat afgezet. Uh, tussen de grachten zelfs helemaal. En nu is er nog een heel klein stukje van die lange Leidse dwarsstraat... waar de politie niemand binnen wil, afgezet. Waar nog uh, die witte bus staat en een witte vrachtwagen van de politie. Waar uh, daar het onderzoek doorgaat. En uh, veel cafés hier. het is dus een uitgaanswijk waar voetbal werd gekeken. En ik vertelde eerder dat het gekke uh, gebeuren dat je dan het gejuich hoorde bij doelpunten, terwijl hier een paar meter verderop zoiets vreselijks is gebeurd. Maar ja, goed, de wedstrijd is voorbij. De kroegen zijn nu allemaal dicht. Mensen fietsen naar huis. Die afzetting blijft. Buurtbewoners zijn er ook. Het is ook een plek. Heel veel horeca, maar ook wel wat mensen wonen. En een van die buurtbewoners, Joris39, die mij net aan. Want die wilde even zijn verhaal kwijt. Ik kan u een tekstbericht laten zien. Op het moment dat ik boodschappen ging doen... vlogen de ambulances, de politie en uh, de beveiliging hier uh, om mijn oren. En toen stuurde ik nog een sms'je naar een uh, uh, kennis van mij. Ik zeg, dat zal toch niet Peter de Vries zijn? Want rond, rond half acht loopt hij daar rond bij de, bij de parkeer. Ik, ik wist meteen, toen hij hier heel veel politie rondhing... Met, met name daar bij de parkeer, een plek om, om, ja, waar je heel kwetsbaar bent uh, als, als, uh, ja, als gezocht persoon, uh, wist ik eigenlijk al, en ik stuurde nog een berichtje, weet ik nog van, uh, oh god, het zal, het zal Peter het al wel niet zijn. En inderdaad, toen uh, werd mij dat uh, een paar minuten later bevestigd, van uh, ja, het, uh, Peter is er neergeschoten. Ja. Ja. Wat had u toen? Nou, het raakt mij, want ik bedoel, ik zie, je ziet iemand die iedere dag hier... dus je hebt het gevoel van, uh, hij hoort een beetje bij ons, hij hoort bij de buurt. Bijna iedere dag, rond half acht, zie je hem hier rondlopen. Dan zie je van, hé, uh, hey, hij gaat daar zijn auto halen. Uh, dus als je, ja, als je hem zoekt of je, je moet hem hebben, dan is hij niet heel erg moeilijk te vinden... Maar het, het, uh, wat er nu wordt gezegd, dat, hij misschien, uh, dat er misschien onzichtbare beveiliging zou zijn, is volkomen onwaar. Ik zie hem vaak wel zelfs nog rondlopen. En als je in de verste verte ziet niemand eromheen lopen of ook niet achteraan. Dus uh, hij heeft gewoon geen enkele beveiliging gehad. Dat kan ik absoluut beamen. Deze buurtbewoner, Joris, die wilde nog eens zeggen dat hij nooit beveiliging zag. En nou ja, wij hebben ook begrepen dat dat een bewuste keuze is geweest uh, altijd van uh, de Vries. Ja, Matthijs, ik was nog benieuwd. Heb jij nog misdaadverslaggevers gesproken daar deze avond? Ja, natuurlijk. Alle collega's met wie ik normaal gesproken altijd in de rechtbank zit... Uh, op de publieke tribune, de perstafels in de perskamer, die waren hier ook. En dat maakt het zo'n krankzinnige avond, want uh, de Vries... Hij kwam in veel, vele hoedanigheden in de rechtbank. Maar ook als verslaggever natuurlijk. En was dan een collega. Iemand die we de ene keer interviewden. Maar de andere keer ook mee spraken als een collega. En ja, dat maakt het uh, voor, voor heel veel mensen die normaal verslag doen van, van andere moorden. Een hele krankzinnige, moeilijke, zware avond. Om nu hier verslag te doen van deze schietpartij. Waar hij uh, het slachtoffer is. Dankjewel je wel, van der Wiel, voor je verslag vanuit Amsterdam. En tot zover deze speciale uitzending van de NWS... in verband met de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries... die nog in het ziekenhuis vecht voor zijn leven. Ook wij bidden voor een goede aflopen. En we gaan zo meteen verder met het programma van Pieter van der Wielen. Belangrijk nieuws uiteraard over de toestand van Peter R. de Vries... of het politieonderzoek hoort u vanzelfsprekend ook vannacht deze zender. Dank. Ja. Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw... met de Bankiro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. Meneer. Ja? Als ik zeg vis... Vis, uh, ja. dan denk ik aan haring, kibbeling, lekker met met saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek. Detachering dus. En mensen. goede mensen. Dank u wel. Oké, okay, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl Toewijding is onze techniek. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij. Op zomerconcerten.nl Ja, ik wil.